Waterontharders. Hey, hey. Goedemorgen goeiemorgen, dag Schema. Goeiemorgen Peter. Dag, lieve luisteraar. Ja, dat is lekker wakker worden. In Nederland zijn ze wel even geschrokken. Ik denk het wel. Ja, dat hadden ze. We nog... waren we net heel blij. Ja, het is dat. Ja, de, de boel staat er even op zijn kop. Daar gaan we straks nog over hebben. Maar vooral, ja, ik heb iets meegemaakt. Maar jongens. Ja, ik vind het wel heel spannend wat jij hebt meegemaakt. Ik dacht even van, het, het, moet, het moet 25 graden zijn. Het is zomer. Ik vertel het straks even. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Herhaal wat je net zei. Ik zei: het is waarschijnlijk weer een dom verhaal, zoals altijd bij jou. <lacht> nee, ik was in shock. <lacht> ik zat in de auto. Ja. En, uh, en plots zag ik, en ik had er gisteren ook alleen aan de deur gezien, bij onder de voordeur, ik zat in de auto en plots uh, vlog er, maar helemaal in het putje van het dashboard, ken je wel, helemaal vooraan aan de ruit, zag ik een mug vliegen. Mijcht <hijen> nog een klein mugje? Dan denk ik van, maar alleen, dat kan toch niet meer? Op dit moment. Die wil echt, echt heel, heel graag bijten, denk ik. <laughs> ik, was, ik was in shock. In ik je toch van: oh nee, man mug nu nog. Het is, het is bijna december, dat kan toch allemaal niet. Ja, is waar, maar de vraag is vooral: wat heb je dan gedaan? Ja, wel, ik zat, in, uh, ik zat een beetje in dubio van ga ik er nu kapot slaan. Of de, maar ik heb ze gewoon even laten zitten. Ik denk dat ze daar nog zitten. Oké. Okay, ja, ja, ik heb even Q music opgezet en waarschijnlijk is gestorven. Dus uh, komt helemaal goed. Lieve mensen, het wordt een mooie dag. Geen 20 graden vandaag. Maar doe even je ogen dicht en dan luister je. Oh, dat weet je toch. Ja, dan wordt het echt een goede dag. Paul Simon, and you can call me Al.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 Ik Peter en ik maar dat er iemand u kan komen die Shamie ook zei. Ik denk dat het een koosnaampje is hoor. Maar oh, ik vind het wel heel schattig. Shamie. Nee. Altijd goed. Joyride van Roxette. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Peter van der Weijden. Morgen. Het gezellig mee hoor. Ik weet eigenlijk niet waar wij kan fluiten. Hi, yo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kun je fluiten? Mooi. Iets, maar het is mooi. niet echt mooi, denk nee, ik. Nee, het is niet mooi, maar het is, nee, maar... Nee, nee, kijk, ja, het is maar. wel gebeurd. Ja. Vertel eens. Uh, ja, slecht nieuws voor u vanuit de Kempen naar Antwerpen moet, hoor, want er is net een ongeval gebeurd uh, voorbij Randst. Twee van de drie rijstroken zijn dicht, dus dat gaat Ai. fout uit. Twintig minuten ben je al kwijt vanaf Massenhoven en op de E34 aansluitend natuurlijk ook vanaf Oelegem. De Antwerpse ring richting Gent verlies je tien minuten van Berchem tot aan de Kennedy-tunnel. En uh, ja, door een spontane staking, uh, zegt de lijnrijden, er minder bussen in de omgeving van Kinroy en zin te Spontaan is een mooi woord. We moeten daarmee stoppen met dat te associëren met stakingen. Gewoon door een spontane. Door een staking? Door een, door een staking ja. of door een spontaan moment. Zo. Okay. Ja, sorry. Okay, ja. hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. Het wordt een spontane donderdag. Het is vandaag 23 november. De dag dat je hoort op Radio 2 ja, dat er een soort aardverschuiving is in Nederland. Na de verkiezingen, rechtse partij die heel veel zetels haalt. Um, een beetje buiten een grijze dag. Het wordt uh, tja, gewoon heel dag bewolkt. Maar vooral zit je Radio op 2 en VRD op 1. stukje gezelliger. Ja, dan komt ook die kaarten, die kan je vanaf vandaag kopen voor het Clouseau concert in het Sportpaleis volgend jaar het 125ste. Op vrijdag 20 december vanaf. 10 uur. Bon, uh, Hugo Sippers, de landers die het ging om. Goedemorgen. Goedemorgen Peter. Je zei iets heel oh. mooi. Je zei: Goedemorgen Peter en uh, Shamy. Ja. Waarom zeg je Shamy? Ja, ik ben Sorry? Hier... Waarom zeg je Shamy Hugo? Ja, ik dacht dat het zo was uitgesproken worden. Ik, ah, ja. ik vind het ook mooier <laughs> dan Schema. <laughs> het is Schema, maar ik vind ook wel Schema goed klinken, eigenlijk. Ja? Ja. Kunnen afwisselen ah, nee. <laughs> ik, ik vind het ook een baan ah, nee. dat we zo hard. Moeten we uitleggen hoe jouw naam geschreven wordt en uitgesproken wordt. Ja, ik, ik vind het, ja. het, is, het is oké. Okay, okay. Mensen kunnen elke dag wel iets leren. We houden het vol. Ja. Dankjewel, Hugo. Geniet van de dag, man. Graag gedaan. Jojo, dank je. Nancy Kleiman uit Turnhout, die liet ook nog weten. Ja, ik heb hier ook nog twee muggen gekild gisteren, dus je bent niet alleen. Ja, Ik had een mug vanmorgen in de auto. En kat flamai het geel. Peterke, Peterke, zolang het niet gevroren heeft, zijn er nog altijd muggen. Hoe zit het nu precies? Muggen in de winter gaan inderdaad in een soort winterslaap. Maar dat is dan blijkbaar de gewone huisteekmug. Van ja. oktober is dat... Wat jullie nu allemaal gezien hebben, zou blijkbaar het tweelingzusje zijn. En die heet de molestusmug. En die veroorzaakt wel Oei. nog altijd overlast, dus die kan ook nog steken. En die heeft niet zoveel last van de koude temperaturen. Ook omdat het deze laatste winters ook niet meer zo koud is natuurlijk. Ja, ja. Want door de klimaatverandering hebben we geen echte winters meer. Hè. De molestusmug klinkt niet gezond allemaal. is er Teddy. Die steekt iets, maar die zingt zo goed. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, jongen. Something's got a hold on me lately Though I don't know myself anymore Feels like the walls are all closing in And the devil's knocking at my door how of my mind How many times Did I tell you I'm no good anymore. It's taking a toll on me Trying my best to keep from tearing the skin off my bones The forest through the trees got me down. Control van Teddy Swims. Binnenkort komt hij naar ons land. Kijk er toch wel naar uit. Bon, ben je op zoek naar een grote boom van 9 meter? Alle details zometeen. Krevel. Black Friday op zondag? Dat is toch beter? Al onze krevelwinkels zijn nu zondag open. Ook op krevel.be. Krevel. .be. Leef beter.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 Je thuis is pas echt klaar met fiberklaar. Mannetjes, Pompey. Black deals, black deals, zijn weer black deals. Vader, ik denk dat Pompey iets wil vertellen. Morgen is gamma open tot 8 uur s avonds. Ik denk het ook, moeder. Met 20% korting op alles. Ik denk dat morgen Black Friday is, vader. Denk je dat? Black deals, black deals, zijn weer black deals. Stop.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 zodat jij bij de oren kan slapen. Altijd stand-by. Zodat jij in een veiligere wereld kan leven. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie. Goedemorgen, morgen. Ja, veel nieuws over de Nederlandse verkiezingen. Daar gaan we straks nog even over door. Vooral dat we weten, wie is die Geert Wilders nu eigenlijk? Maar wat belangrijk? Um, als je op zoek bent naar een echt grote kerstboom... eentje van 9 meter hoog... ga ja, even luider staan op die app van Radio 2... want dit is goed nieuws. Schema, vertel eens. In Zulten, in de provincie Oost-Vlaanderen... staat een grote sparaboom van 9 meter... en die staat al 30 jaar naast het huis van Mark van de Putte. Wow. Maar Mark gaat nu zijn oprit vernieuwen... en daardoor moet die spar dus eigenlijk weg. Hij zegt zelf dat dat echt met pijn in het hart is... want hij wil het helemaal niet... omdat hij het zo'n mooie boom vindt. En hij zoekt daardoor ook nu een goede bestemming voor die boom, zoals een marktplein of een shoppingcentrum, waar die als kerstboom kan gaan staan. Ja, daar moet ook wel een gigantische kluit aan zitten om... Uh, dan kun je die nog verplaatsen, negen meter hoog. Ja, ze doen dat uh, vaak, hè. Uh, zoals zoals er in Brussel onlangs ook nog uh, uit een tuin in Lier een, kerst, een spar gehaald om dan op de Brusselse grote markt te zetten. Uh, gezet te worden. Dus uh, het kan wel. Misschien hm. wil iemand zelf... Misschien heeft iemand een heel groot huis. Ja, maar negen meter dan? hoog, jongens, dat zijn... Dat zijn Zes of vijf schemas. Kan dat als? niet in jouw huis? <laughs> nee, net niet. Nee, net de tuin niet. wel, denk ik. Nee? Ja, de tuin wel. We ja, gaan ja, nou, de buren misschien klaar. morgen. Ja, ik ben niet zo aan, uh, aan die kerstbomen in de tuin. Om, uh, ja, de, die, uh, je ziet de seizoenen niet. Dat klopt. Ja. Um, lieve mensen, let op, morgen is de, is de hoogdag natuurlijk voor mensen die, die koopjes willen doen. Ja, dit is jouw dag, schema. Sowieso, je bent een koopjesjager. Black Friday. Dus overal vind je kortingen. Maar dit is zo grappig. Waar vind je tegenwoordig nog kortingen? Black Friday was eigenlijk vooral populair in Amerika, maar ja, het is echt naar uh, ons land gekomen en heel Europa trouwens. Het is altijd de dag na de Amerikaanse feestdag Thanksgiving, dat is dus uh -huh. vandaag. Um, en je kent Black Friday vooral door de beelden van lange rijen aan winkels. Mensen gaan daar echt kamperen. Mm. En van zodra de winkels opengaan, lopen ze die winkel massaal in. Ze lopen elkaar ook gewoon omver. Iedereen pakt eender wat ze zien. TV's, laptops, smartphones, Zot, kleren, he. alles wat goedkoop is. En dan euh, vechten ze ook wel vaak om de beste koopjes. nooit hoor. Elk jaar opnieuw is dat daar in Amerika. Bij ons is het uh, vrij rustig. Um, maar um, ik kan daar inderdaad alles mee kopen. Elektronica, maar ook kleding, speelgoed. Zelfs cafés doen mee aan Black Friday. Dat vond ik zo maf. Ze geven cafés. korting op pintjes, dus ik kan morgen... Gewoon lekker goedkoop gaan drinken op café. Vroeger was het happy hour, nu is het gewoon Black Friday. <laughs> Heerlijk, ja. En uh, veel ondernemers zeggen, ja, we doen eigenlijk gewoon mee uit angst om inkomsten te missen als we dan als enige zijn die het niet doen. Maar natuurlijk, de trucken van de voor, let op. En daar hebben we morgen onze nieuwe consumentenman, dat is uh, Xavier Taverne. Die komt even vertellen waar je moet opletten, want je moet niet zomaar beginnen kopen. Want je weet, er zijn veel sloebers die misbruik maken van die periode natuurlijk. Nou, misschien heb jij wel al plannen om iets te kopen voor Black Friday. Denk er al even over na. Goedemorgen. BRT, radio 2. Goedemorgen, morgen. You look like fun to me.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 Voor de passen, voor het hebben. Naar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 Geen Lucifer natuurlijk, maar een passie. Het was een liefde, het was een liefde, het was een liefde. Leepen, boven. Leepen, boven. Een... Leepen, de liefde voor muziek, het was een liefde, het was een Kom maar! De liefde voor muziek. Het was een liefde. Oh, wat een song is dat toch, man Dat zou toch echt een goede pastoor zijn, Peter. Zeker wel, de minder gelovigen. Pastoor Peter. Super. Zometeen alle nieuws uit jouw parochie. Eerst schema, het is 1 over half 7. Goedemorgen in Nederland is de radicaal-rechtse partij BVV van Geert Wilders de grootste partij geworden met 37 zetels van de 150 in het parlement. Het linkse kartel is tweede en de VVD van huidig premier Rutte is de derde grootste partij. En er wordt regelmatig geschummeld met EPC-attesten. Dat was te zien in het VRT1-programma Fact Checkers. Zo'n attest geeft aan hoeveel energie een huis verbruikt, maar experten geven soms een beter EPC-attest terwijl het huis helemaal niet energiezuinig is. Kan je altijd herbekijken op 14 Max, trouwens die factcheckers. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Beminde parochianen, welkom ook in Antwerpen. Nieuws met Dennis van den Buis. Goedemorgen. De gemeente Berlaar gaat het aantal inwoners van het asielcentrum verminderen. Er komt ook extra personeel en security. Afgelopen weekend waren er in dat asielcentrum voor de zoveelste keer gewelddadige incidenten waarbij de politie moest ingrijpen. Een groep Afghaanse bewoners kreeg het aan de stok met een aantal Eritreese bewoners meer duidelijkheid en uitleg door de burgemeester van Berlaar, Walter Horemans. Het is beperkt gebleven tot het uh, wat smijten met stoelen en tafels, maar in ieder geval, uh, voor de personeelsleden zelf van het centrum, heeft dat toch enige indruk gewekt en uh, die zijn daar niet goed van. Uh, ik denk dat we ook die mensen moeten beschermen en als de uh, kruis Vlaanderen in de toekomst mensen wil aanwerven om in zo'n centrum te werken, dan moeten die zich ook veilig voelen en ik vind dat dat, dat ook van een grote belang is. Bij die vechtpartijen zijn zeven van de bewoners aangehouden. Ze worden overgeplaatst naar andere asielcentra en op die manier zullen ze niet vervangen worden door andere bewoners en zal het aantal bewoners in het centrum dalen. Cultuurhuis De Warande in Turnhout heeft een nieuwe directeur na een woelige periode. Bart Govaart is het. Hij leidde jaarlang het Vlaams cultureel huis De Brakke grond in Amsterdam. Govaart moet rust en stabiliteit brengen. De Warande had vier directeurs, of wat zeg ik tien directeurs op vier jaar tijd en heel wat personeelsleden zijn ook opgestapt. Ze spraken van pesterijen en Toxisch leiderschap. Aan een kantoorgebouw in de buurt van het Antwerps Centraal Station aan de Pelikaanstraat zijn meer dan 50 affiches opgehangen met foto's van Israëlische gijzelaars. Het gebouw staat al een tijdje leeg, maar de initiatiefnemers van de afficheactie kregen toelating van de eigenaar. Ze willen een gezicht geven aan de Israëli's die ontvoerd zijn door de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Dat zegt een van de initiatiefnemers, Rafael Rubin. Tussen 235 en 240 gegijzelden van verschillende nationaliteiten en van alle leeftijden... Kleine kinderen en uh, oudere mensen die ontvoerd zijn op 7 oktober door de terroristische organisatie Hamas. Ja, die mensen, men spreekt daar dan niet meer over. En wij vinden dat dat toch een belangrijk element is uh, binnen dat conflict en dat men dat niet zomaar aan de kant kan laten staan. Een aantal mensen uit de Joodse gemeenschap roept al weken op om het conflict niet te importeren. Er waren ook meer meldingen van antisemitisme in Antwerpen de afgelopen weken. Maar de politie zegt, we zijn op de hoogte, dit zijn geen strafbare feiten. En dus mogen die affiches blijven hangen. En in dezelfde buurt blijken er geen te hoge concentraties zware metalen in de lucht te zitten door de beruchte goudsmelterijen in de woonwijk daar. Dat blijkt nu uit extra metingen. Die kwamen er omdat de buurt zeer ongerust blijft over de gezondheidsrisico's. Er is wel van een historische vervuiling van de site zelf. Opmerkelijk zachter weer dan gisteren. We halen 11 graden. Heel de dag moet je wel rekening houden met kans op motregen. Wil je dit nieuws, jouw nieuws uit jouw buurt rustig nalezen? Dat kan. Ga naar de app. De app van 14 Nieuws. Een grijze donderochtend. wat krijgen we qua files, Rayo? Uh, dikke problemen helaas. Op de E313 en de E34 vanuit de Kempen naar Antwerpen. Want net voorbij Ranst is een ongeval gebeurd. Er zijn twee van de drie rijstroken dicht. Is dat een echte flessenhals, natuurlijk. Dus ja, blijf daar weg als je dat kan, tenminste. Want uh, op de E34 moet je al rekening houden met drie kwartier vertraging van Zoersel tot Ranst. En dan daarna nog eens die file op de E313 natuurlijk. Op die E313 sta je ruim één uur aan te schuiven, al vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse Ring richting Gent verlies je een kwartier van Berchem, inderdaad, tot aan de Kennedy-tunnel. Dan hebben we al wat kleinere vertragingen naar Brussel ook, zie ik zo'n 10 minuten. Op de E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot. En op de Binnenring rond Brussel is het 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoort. En door de staking rijden er ja, minder bussen van de lijn in de omgeving van Kinrooi en sint truiden Daarnet vertelde dat ik vanmorgen een mug heb gezien. Dat ik dacht van nu nog. Het kan nog spectaculair. We gaan live naar Borgloon, naar Jozef de Groof. Jozef, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter. Trouwelijk luisteraar en kijker van de show. Jozef, ja. wat heb jij gezien? Ik heb deze week heb ik een wesp in mijn auto gehaald. Die vloog op de vooruit. Ah. Ja, ik was een beetje verschieten. Ik heb haar dus geslagen. En toen kroop ze achter, de, ja, achter het dashboard. Ja. En uh, ja, ik ben toch niet gerust van. Heb ik thuis gekomen, heb ik uh, de spuitbus gepakt en zandagmorgen heb ik ze gevonden. Was, uh, ja. En was het, een, was het een koningin, want die blijven meestal even leven zo, en die nestelen ja, ik zich. Ik weet het niet. Het was, het was een fatsoenlijke grote wesp. Ik was oh. er, terwijl ik aan het rijden niet gerust van Ja, man. Ik heb best... dat ook eens meegemaakt op de snelweg en ik ben eventjes links en rechts. Ja, ik was blij dat er toen ging. En ik schrok zo hard en ik, ik was de controle even kwijt over. En zo komen er de... files en schema.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 Kom terug naar België. Summer Carnival 2024. Een adembenemende show in het Koning Buidenwijn in Brussel op zondag 14 juli. Tickets vanaf vrijdag via LiveNation.be. Pink met special guests live in 2024. Samen met het laatste nieuws en Radio 2.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 nog één hand op haar dijen, want zo ver mocht die al gaan. En er is hier niet eens wie maar elk bericht kon daar, Want hij was moorbeliefd op haar. En had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou terug zijn met een uurtje. Moeders fiets mee uit het schuurtje. Hij was moorbeliefd op haar.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 Ik wilde haar wel brengen terug, weer aan de uur. Maar nu helemaal alleen met nog steeds een aan het sturen. Oh, hij was voor lief, maar En dat nog nooit zo. Oh, Smoor Beliept van Snelle, prachtige song uit Nederland. En daar komt ook het grootste nieuws vandaan, uit Nederland. Maar wat betekent dat voor ons? Daar gaan we het straks nog even over hebben. De radicale Rechtse Partij PVV van Geert Wilders is de grootste... Ze hebben nu 37 zetels van de 150 in het Nederlandse parlement. Dat is bijna dubbel zoveel als nu. En het linkse kartel van GroenLinks en PvdA is de tweede grootste partij. En de VVD van huidig premier Mark Rutte verliest wel veel zetels, maar is nog altijd de derde grootste. Ja, dat uh, PVV dat die Geert Wilders plots zo populair zal worden... Dat zagen we even niet aankomen, dus uh, we gaan even live naar Den Haag. Daar zit Jeroen Rijgaard van het VRT Nieuws. Jeroen, goeiemorgen. Dag Peter, goeiemorgen. Hoeveel uur heb je geslapen, Jeroen? Uh, bijna vier, denk ik. Ja, al. toch wel. Even over PVV, dus uh, radicale rechtse partij. Heel erg populair, dat was al een paar jaar, maar dit is wel extreem. zeg. Hoe komt dat zo? Ja, hij draait al lang mee inderdaad. Wilders, hij is, een van de ja, uh, nee, is momenteel zelfs het langstzittende parlementslid in Nederland. Dus hij draait al lang mee. Ja, waarom is het nu zo uh, dat hij die enorme score haalt? Hij heeft de thema's mee. Uh, ik denk dat dat het is. Um, het ging hier over twee dingen in Nederland. Over migratie enerzijds. En dan is het eigenlijk vrij duidelijk. Het over, over deel van de Nederlanders wil strengere migratieregels. En het ging hier over strijd tegen armoede. Omdat veel Nederlanders hun koopkracht hebben zien dalen de voorbije tijd... Wel, Geert Wilders is er eigenlijk in geslaagd om die twee met elkaar te verbinden. Te zeggen, ik ga heel streng zijn op migratie, grenzen dicht. En dan is er meer voor de Nederlander zelf. Ja, en de combinatie van die twee heeft hem nu naar ja, ongekende populariteit gestuurd. Hè. Ja, ik weet dat die, die, die man die wordt voortdurend 24 op 24 beveiligd. Omdat uh, mensen hem gewoon kapot willen maken op een of andere manier. Dan vraag ik me af, hoe zou hij premier kunnen worden? Ja, uh, met die beveiliging is dat inderdaad is heel praktisch dat, die, dat iedereen zich hier afvraagt. Hè. Hoe ga je dat in godsnaam aanpakken? Mm -hmm. Nu, het is natuurlijk nog zover niet. Maar het zou in theorie mogelijk zijn dat die premier uh, wordt als hij voldoende partijen rond zich verzamelt. Uh, hij is de grootste dan. Ja, dan kan je moeilijk zeggen dat, dat de partij van Geert Wilders de premier niet mag leveren. Mm -hmm. Maar voldoende partijen rond zich verzamelen, dat zal niet simpel worden. Want versplintering is hier enorm. Je hebt vier partijen redelijk grote partijen en dan heb je ja, 15 hele kleintjes dus uh, je moet 75 zetels halen dat is enorm puzzelen of hem dat ooit lukt daar heb ik uh, mijn vragen bij ja, het wordt niet gemakkelijk dat is duidelijk het is bij ons ook niet makkelijk natuurlijk, volgend jaar verkiezingen ik zag bij ons uh, PVV een beetje te vergelijken met wat Vlaams Belang bij ons doet die hebben al gereageerd op de uitslag is dat iets is dat scenario kunnen wij dat ook krijgen volgend jaar denk je dat is altijd mogelijk. Eh, verkiezingen hebben hun eigen dynamiek en hun eigen thema's. En eh, als je erin slaagt om op de goede manier in de aandacht te komen voor de thema's die op dat moment de mensen raken, eh, ja, dat hebben we hier gezien, want dat is eigenlijk wat hier gebeurd is, dan is zoiets eh, bij ons eh, ook mogelijk natuurlijk. Eh, inderdaad, ja, Geert Wilde sluit van programma veruit het dichtste aan eh, bij Vlaams Belang, ze focussen op dezelfde dingen. Dus het kan. Ja, ik kan veel zeggen van die man, maar heeft wel een heel slecht kapsel. Moeten we eerlijk over zijn? <laughs> ja, Dat is een heel slecht kapsel, Geert Wildersma. Hij heeft het al jaren, dus hij zal er <laughs> toch niet op tevreden over zijn, denk Het ik. laatste van zijn zorgen, denk ik. Ik heb gaan zien wat er volgend jaar bij ons gebeurt. Heel veel zwevende kiezers. Ook jij misschien, lieve luisteraar. Wat gaat er volgend jaar gebeuren? Maar het gerust even delen in onze app. Jeroen Dreigaard van VRT Nieuws. Blijf daar volgen voor ons. En alles te vinden op vrtnieuws.be. Dag, Jeroen. Dag. Dat is een ik zei. hè. 99, 99 balon in de opla. van de regio. Dat Duits, dat Duits begint er toch niet aan. Goedemorgen, dag Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Daar is hoor. Happy and shiny met een supporter-sjaal van A Agent, denk ik, <lacht> of uh, wat is dat? Nee, dat is gewoon een shell. <lacht> Mooie sjaal. Ja, hoeveel doe jij vrijwillig? Stel je die vraag eens even vanmorgen. Want jij gaat naar Machelen in Vlaams-Brabant. Daar gaan ze wel heel ver in vrijwilligerswerk. Vertel eens. Ja, dat is waar. Vandaag is hier het gemeentehuis volledig gesloten. Want zowel de burgemeester als de schepenen, als iedereen die daar werkt, die gaat vandaag vrijwilligerswerk gaan doen. Dat is een soort van testproject. Want volgend jaar willen ze daar echt uh, een dingetje van maken. Als in... Alle werknemers van het lokale bestuur die krijgen dan een dag betaald verlof om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik vind dat een heel leuk idee. Mm -hmm. En vandaag gaat de burgemeester dat zelf gaan proberen. Die gaat meerijden met de schoolbus. En ik mag een dagje in zijn voetsporen gaan lopen. Oh. Zeg, ik hoop ja. dat er vrijwillig iemand euh, boven jouw hoofd aan het vliegen is, hoor. Ja, dat is hier uh, makkelen. Ah. Dat is hier al de zevende vlieger op twee minuten tijd die boven mijn hoofd raast. ma jongen. Ja, je ja. zal er maar wonen, zeg. En dat op dit uur. Maar goed, vrijwilligerswerk. Euh, heb jij het al ooit gedaan? Je mag gerust even je mening delen. In de app. Tot straks, en Bruggo. van de regio. Zeg, er ook een beetje bang kijken naar boven. Komt goed, hoor. Zo lang vliegen ze niet. I don't feel like dancing. Yvette is the Umbra's sister sisters.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 Aldi, altijd slim. Nu bij Aldi, een gourmet finest cuisine dessertglaasje van 60 gram voor de knallieprijs van maar 1 euro. Keuze uit zes verschillende smaken. Begin bij dat klein gezellig kotje. Soms een container of zo'n omgebouwde caravan. Winda. Begin bij de geur van ossewit, Knisperend van Goesten. Begin bij weten waar een huisgemaakte tartar nog echt van het huis is. En waar ze frieten nog uitspreken als... Ah, uh, frieten? Nee, ja. Stem jouw favoriete frituur tot de beste van Vlaanderen. En win een jaar lang gratis... Verse frit, nee. Download de Nieuwsblad-app en stem. Nieuwsblad. Begin bij ons. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang minstens 20 euro. Meer info op proximus.be Proximus. Think possible. Kleine of grote veranderingen in je leven? Bij Ego profiteer je van 25% korting op je keuken of opbergkast op maat. Ego, wat een verandering. Als je al acht jaar je rijbewijs hebt en je hebt een goed hart en je woont in de buurt van de Kempen, ik heb je nodig straks. Goedemorgen. Het is 7 uur, VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Shema Sijsai. Goedemorgen, in Nederland wint de PVV van Geert Wilders de verkiezingen. En dokters vinden dat er een nationaal actieplan moet komen om de ziekte sepsis aan te pakken. In Nederland zijn zo goed als alle stemmen geteld na de parlementsverkiezingen. De grote winnaar is de extreemrechtse partij PVV van Geert Wilders. Die zou 37 zetels van de 150 halen in het Nederlandse parlement. Dat is bijna een verdubbeling van nu. Jeroen Reijgaard, jij bent in Den Haag. Waarom is Geert Wilders nu zo populair? Wel, Geert Wilders draait al jaren mee in de Nederlandse politiek. Hij is al jaren populair. Maar dat hij dit keer zo'n resultaat neerzet, heeft veel te maken met de twee thema's waarover deze verkiezingen gingen. Namelijk migratie en bestaanszekerheid, koopkracht. En hij kon daar echt scoren met zijn pleidooi. Enerzijds voor gesloten grenzen en anderzijds voor meer geld voor de Nederlanders zelf. Hij heeft die beide aan elkaar gekoppeld. En dat zie je dus nu in de resultaten. Hij wordt de grootste van Nederland met voorsprong. En de tweede partij wordt het kartel van groenen en socialisten. Zwaar verlies is er dan weer voor de regeringspartijen, de liberalen van VVD en D66 en de christendemocraten. De populaire Pieter Omtzigt haalt met zijn nieuwe partij NSC uit het niets 20 zetels. En Geert Wilders zelf is heel tevreden. Hij zegt dat de Nederlandse kiezer een duidelijke boodschap geeft. Het signaal dat die Nederlandse kiezer nu massaal geeft, het moet anders. Ons verhaal van die Nederlander weer op één heeft dus heel erg veel mensen aangesproken. En daar moeten we wat mee doen. Maar ik zie het ook als een enorme verantwoordelijkheid. Dat kan ik niet alleen. Maar daar heb ik ook andere partijen natuurlijk voor nodig. Maar stel dat je premier wordt, dan moet je dat voor iedereen zijn. Dat is een andere rol dan de rol van oppositieleider. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap is geschokt door de fraude met EPC-attesten die te zien was in het VRT1-programma Fact Checkers. Daarin bleek dat hetzelfde huis verschillende energieprestatiecertificaten kreeg van vier deskundigen. Zo'n EPC-attest geeft aan hoeveel energie een woning verbruikt. Maar er werd gesjoemeld om het huis een beter EPC-attest te kunnen geven, waardoor het aanleek leek alsof het energiezuiniger was dan in werkelijkheid. Lotteringoot zegt dat het agentschap al maatregelen heeft genomen tegen de betrokken. We hebben dan ook meteen controle uitgevoerd en daaruit bleek inderdaad dat er zeer zware fouten werden gemaakt. Vervolgens werd dan ook de handhavingsprocedure in gang gezet en inderdaad, de energiedeskundigen die in de fout zijn gegaan, die krijgen een boete en één iemand hangt zelfs een schorsing boven het hoofd. Er moet een nationaal plan komen om sepsis of bloedvergiftiging aan te pakken. Dat is een ziekte waarbij het lichaam overreageert op een infectie. Dat zeggen verschillende organisaties na een reportage van Pano. Door sepsis sterven elk jaar duizenden mensen in ons land. Maar het is nog altijd te weinig bekend bij het grote publiek. Verschillende verenigingen, waaronder die van spoedartsen, intensieve zorg en infectieziekten, willen volgende week samenkomen om een plan van aanpak af te spreken. Dat zegt Erika Vliegen van het UZ Antwerpen. Ik denk dat een nationaal sepsisplan dat dat een interessante piste is en waar we heel kritisch moeten nadenken wat zijn nu de goede interventies die we op al die verschillende plaatsen in die zorgketen zouden kunnen doen of zouden moeten doen om het verschil te maken in het verminderen van sepsis en het verminderen van de sterfte door sepsis. In de Palestijnse Gazastrook komt er voor morgen geen tijdelijk staakt het vuren en worden er geen gijzelaars vrijgelaten die zijn ontvoerd door Hamas. De onderhandelingen zouden wel volop verder gaan. De pauze in de gevechten en bombardementen zou normaal vandaag ingaan en zou vier dagen duren. Er zouden dan ook Israëlische gijzelaars geruild worden voor Palestijnse gevangenen. Maar volgens Israël wordt dat dus nog uitgesteld. En in de Champions League Volleybal heeft Mazeik zijn openingsmatch in de groepsfase verloren. Thuis tegen Tsjechische Praag werd het 0-3. Vanavond begint kampioen Roestelare aan zijn match in de Champions League. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Er zitten niet te veel zware metalen in de lucht rond de beruchte Goudsmelterij aan het Antwerpse Centraal Station. Dat blijkt uit extra metingen, want de buurt blijft daar ongerust over. En in Berlaar gaat het aantal inwoners van het asielcentrum verminderen. Daar wonen nu 720 mensen, maar te vaak zijn er ongeveer. Onderling gewelddadige incidenten. Er komt ook meer security. Opvallend warmer weer dan gisteren bij 11 graden. Wel grijs en heel de dag kans op motregen. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws. Er waren dikke, dikke problemen op de E313. Hoe is daar intussen, Ajo? Ja, nog even slecht natuurlijk. Is, want er zijn nog steeds twee van de drie rijstroken gesloten op de E313. Dus net voorbij ranst richting Antwerpen. Het levert vertraging op van meer dan een uur. Op de E34 is dat vanaf Zoersel en op de E313 vanaf Herentals West. Verder, de andere files naar Antwerpen die staan op de E17 vanaf Kruijbeek. Daar valt het nog wel mee. Er is ook net een ongeval gebeurd op de E34 van Zelzate naar Antwerpen bij Beveren, daar is al wat vertraging en kom je helemaal aanrijden op die E34 vanuit Knokke dan moet je ook een kwartier geduld oefenen van Kaprijke naar Assenede dat heeft te maken met werkzaamheden zo te zien. De Antwerpse ringrichting Gent valt voorlopig mee een beetje vertragen aan de Kennedy-tunnel dat komt natuurlijk omdat al het verkeer wordt tegengehouden in randst Verder naar Brussel hebben we files van een kwartier van Bekkevoort tot Holsbeek op de e 314 ook tien minuten op de E40 vanaf Everberg heeft te maken met een ongeval, net gebeurd ook bij Sint-Stevens-Woluwe. De andere files zijn zo'n ja, tien of vijf minuten zelfs maar richting de hoofdstad zonder incidenten. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je een kwartier van Grootbijgaarde tot Vilvoorde en door een staking rijden er momenteel minder bussen, zegt de lijn, in de omgeving van Kinrooi en Sint-Truiden. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Radio 2 ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Mooi om te zien dat er veel mensen ook vrijwilligerswerk doen, onder andere Loek Kuppens uit de Toetat. Schoolbegeleiding aan kinderen uit kansarme gezinnen. Maar ik heb je nog voor iets nodig. Als je een rijbewijs hebt, al langer dan acht jaar, als voor zo... Walk like an Egyptian van de Bengals. Walk like an Egyptian. Donderdag 23 november, goedemorgen. <totstuk> het is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat Geert Wilders met zijn Radicale Rechtse Partij enorm veel zetels haalt in Nederland. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. Een grijze donderdag, dus het Radio en VRT1 op stuk gezelliger met goed volk, want Kobe Ilse komt op bezoek heeft een nieuw programma sinds vorige week. Mijn eerste rij, gaat ga die straks over spreken. En let nu even goed op, want hoe lang heb jij je rij Shema? Van 2011. Dus toch al acht jaar. Prima. <lacht> Kat Flama ook, die heeft het al, al heel lang. Je woont in geel. En wel, je hebt een goed hart en je woont niet zo ver van de Kempen. Ik heb je nodig en het is niet voor mezelf. Het is voor Annemie, zet de Radio Luider. Want daar zit niet Annemie... Je ziet daar ook op VRT1 niet. Maar er zit wel onze collega Linde Merkpoel. Goedemorgen, Linde. Goedemorgen, dag Peter, dag Shema. Hé, hey. kleine oogjes. Ja, oh my god, mijn kinderen slapen slecht de laatste tijd, sorry. Ja, nee, maar dat, is, dat ach, het komt ooit goed. Over een jaar of tien mij vanaf. af. Uh, jij lost tegenwoordig dingen op uh, in Los het Op. Je helpt mensen met problemen, kan je volgen op VRT Max. Binnenkort is het de warmste week, dus dit wordt nog mooier. Eerst en vooral, wie is Annemie? Annemie is een 26-jarige jonge dame. Um, haar verhaal, ja, ik moet vroeg beginnen. Uh, ze is op haar vier jaar geplaatst geweest uh, in een uh, internaat, omdat het thuis ja, onmogelijk was om daar te blijven. Mm -hmm. En daarmee start eigenlijk alles. Zij heeft uh, sindsdien echt heel, heel... Gevochten voor alles wat ze in haar leven al heeft verworven. En dat is eigenlijk tot nu toe best veel. Uh, zij woont in een huisje ergens in de buurt tussen Countout en Brecht. Zij studeert verpleegkunde. Is ondertussen ook ondersteunend pleegouder voor haar nichtje van vijf. Mm -hmm. Maar er is één ding dat voor haar ontbreekt. En dat is nog altijd haar rijbewijs. Door het feit dat zij eigenlijk heel haar leven al ja, redelijk alleen is geweest heeft zij nu ook niemand die haar kan leren rijden. Oké. Okay. Ja, heel mooi verhaal voor de warmste week. Hoe kunnen we helpen? Wie of wat zoek jij dan precies, Linde? Zij zoekt eigenlijk de rijinstructeur van haar doma. Iemand met tijd, mm -hmm. iemand met een beetje geduld en vooral iemand uit de regio Kalmhout-Brecht. Die een flexibel schema heeft. Want Annemie, je hoort het... Die heeft heel veel te doen in haar leven. Ook al heeft ze het niet altijd gemakkelijk, die houdt niet op. Het is een werker, het is een vechter. En die vliegt van hier naar daar om te studeren, om voor haar nichtje te zorgen. Dus het moet iemand zijn die zich een beetje flexibel kan opstellen en die vooral zin heeft om eigenlijk, laten we eerlijk zijn, Annemie haar leven te veranderen. Want haar ja. rijbewijs verandert alles. Ja, Anemie legt zelf even uit wat haar of wie haar ideale rijbuddy zou zijn. Luister even mee. Ik denk gewoon aan iemand die... Um, duidelijk is en een beetje flexibel omdat het ook wel ik heb een heel gevarieerd drukschema, er mag al eens gelachen worden iemand met humor dat is ook belangrijk, heb ik ook gehoord Peter, ja. iets voor jou uh, ik ben niet zo flexibel, dat weet je <laughs> en ik woon ook niet in de buurt van de Kempen maar er zijn vast mensen die in de buurt van de Kempen wonen die al acht jaar dat rijbewijs hebben, hoe heb je zelf leren rijden eigenlijk, Linde? Oh, ik, ik heb leren redden van mijn, van mijn vader en ik heb daar eigenlijk super goede herinneringen aan. Omdat je, je lacht en ja. je huilt en je bent kwaad en je hebt echt verschrikkelijke ruzie en je staat stil op een kruispunt omdat je niet kunt starten na duizend keer proberen. Ja. Maar achteraf gezien ben ik wel blij en dankbaar dat hij degene was die mij dat heeft geleerd. Want heeft... ik ga me dat altijd herinneren. Een mooie band natuurlijk. Bon, dus wie wil rijbuddy worden voor Annemie? Mail het naar loshetop.vrt.be of deel het even in de app van Radio 2. Wij delen dat met Linde, met uh, de kleine oogjes, het gouden haar en het gouden hart. Dankjewel, Linde. Radio Another early flight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 Sometimes the doubt gets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 van Beren. En dan denk je toch... Als je zo over die rijbewijs begint te praten... Dus Annemie zoekt een rijbuddy om haar, leren, uh, haar te leren rijden, zeg maar in de buurt van de camp, maar dan denken: hoeveel keer heb je dan dat rijbewijsexamen gedaan? Ja, jij ging er echt wel vanuit dat ik het niet van de eerste keer zou gehaald hebben. Hè? Daar ging het niet vanuit. uit. jij ja, kijkt is... ja, echt zo van, <laughs> vrouwen kunnen niet rijden. Nee. Ik zal ze waarschijnlijk tien keer haar praktisch examen hebben moeten doen. Het heeft een, een andere reden. waar. Het heeft een andere reden. Hoeveel keer heb jij moeten uh, rijbewijzen? Tien keer. Ik was keer. meteen door. All right. Praktisch ook. Jij? Uh, vier keer. Vier keer! Nee! Ja, vier keer. Ik heb drie keer bijna iemand omvergereden. Ja, dat is echt heel erg. Mocht je wel jouw Rijbewijs, heb je dat uiteindelijk gewoon omgekocht onder tafel? Nee, het was in Eclo. Het waren rauwe tijden, maar Het was echt hard. Maar goed, zometeen. Dan win jij een Goeiemorgenmorgenmok als je juist antwoordt in Punteland. Punto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 Met VAB Pechverhelping. Info en in voorwaarden op vab.be Merry Black Friday bij Carrefour. Wat zegt u dan? Ah, dat is met zotte promo's. Kortingsbollen van 20 euro. is dat nu al? Ja, tot en met 27 november. Merry Black Friday bij Carrefour. Met bovenop de promo's kortingsbonnen van 20 euro... per aankoopschijf van 100 euro. Op Electro Gaming in de hippere Carrefour. Carrefour, we hebben allemaal recht op het beste. Nu al nadenken over je erfenis? Allee zeg, ik ben nog in de fleur van mijn leven. Misschien wel, maar dat betekent niet... dat dat er je niets kan gebeuren. Dus kan je beter nu al eens gaan praten met je notaris. Over je huwelijkscontract, een zorgvolmacht, een schenking, bekijk alle mogelijkheden van successieplanning nu al op notaris.pe.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 Punto, punto. punto, punto. la prima lettera per trovare la Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen, dag Stefan Boussier uit Waregem. Goedemorgen, Met een grote hobby. Ja, gisteren heb je een kans gemist, hè, man. We konden, uh, ja. je leest graag. En Peter Post ja. heeft werkelijk een jaar lang boeken weggegeven. Oh, wat ja, lees je? Ik op. Ja, wat lees je graag? Ik zie graag Stephen King en dan Aspen. Oh, en Stephen King en Aspen. al oh, leuk van die krimis. Ja, dat is gek, hè? er worden ja. mensen doodgemaakt en toch kom je tot rust. Heel bijzonder. Ja. Ook van dit spelletje. Stefan, zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden, weer een exclusieve morgenmok. Snel spelen en passen als je het niet weet. We beginnen vanmorgen met de W. Welke W is de regio in Oost-Vlaanderen die grenst aan Antwerpen? Welke X is een harddrug die Frank Lammers gelukkig niet meenam naar de show vorige week? Excellentie. Welke Y is de bijnaam van onze Belgische nationale volleybalploeg? Yellow. Uh, yellow? Welke, ja, ja, ik moet even, uh, even heel streng zijn. Yellow en dan kwam er nog iets? Yellow. Even overlopen. De W, de regio in Oost-Vlaanderen, die grenst aan Antwerpen. Dat heb ik niet goed begrepen. Wat had je geantwoord? Uh, West-Vlaanderen. Nee, nee, die grenst niet aan Antwerpen, het is het Waasland. Het Waasland, ja. Een x, een houtdrug die Frank Lammers gelukkig niet meenam naar de show. Vorige week, Ecstasy, was, uh, klopte wel. Y bijna van onze Belgische nationale voetbalploeg, waren de Yellow Tigers. Dat klopte, maar... Oh, punten. Helaas, geen drie, geen drie. Toch fijn om mee te spelen en... Schrijf je in voor Peter Post volgende week. Misschien wil je wel jaar lang iets anders. Ja, dan ga ik kikken. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. bella canzone a far piovere amore si potrebbe cantarla un milione, zingen milione di volte basta se già, basta se già, non ci vorrebbe poi tanto a imparare om te di. Se bastasse una mera canzone per convincere gli altri. Si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, forse così. Fossa ancora... così. Si dovrebbe lottare per farsi sentire di più, se bastasse una buona canzone a far dare una mano si potrebbe trovarla nel cuore, e senza andare lontano, bastasse già.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 dedicato a tutti quelli che stanno aspettando dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori per questo sempre più da soli Voor de tweede keer, kom maar op hoor. Sebastase okay, una canzone, Eros Ramazzotti. pannen is niet het einde van je plannen met VAB Pechverhelping. Zorg naar VAB.be. Oké, okay, oké, okay. oké. Heel grijs weer op dit moment. Weer mevrouw Jacot, goedemorgen. Mm -hmm. Goedemorgen, Peter en Sema. Hoi. Het woord, ja, de rest. Het is inderdaad een, een grijze dag vandaag, maar wel grotendeels droog. Um, enkel wat lichte motregen, maar dan vooral in het zuiden van het land. Um, voor de rest ja, een zachte dag ook wel, ietsje warmer dan gisteren, of ietsje zachter alleszins. Uh -huh. uh, tot een 12 graden aan zee, in het binnenland een, een 10 à uh, uh, 9 graden. Uh, de wind die is matig, aan zee kan die wel vrij krachtig zijn, met daar windstoten tot 50 kilometer per uur. En dan vanavond en vannacht blijft het wel, uh, blijft het wel redelijk zwaar bewolkt. En uh, is er ook een grotere kans op regen doorheen de nacht en dat geeft ook al weg wat we morgen krijgen. Dan wordt het wisselend tot zwaar bewolkt met ook uh, grotere kans op neerslag. Uh, en toch ook uh, vanaf morgen kan die neerslag ook wel al een karakter krijgen. Uh, maar dat zal dan toch ook vooral voor het zuiden van het land zijn en voor hoog België. En daar krijgen we eigenlijk een heel weekend met winterse neerslag. En misschien op zaterdag zelfs wel een aantal centimeters sneeuw. Die kan blijven liggen daar in de Ardennen. Uh, nu, in Vlaanderen is dat voorlopig nog niet het geval. En zullen we het gewoon bij regen en een 8 à 7 graden houden dit weekend. Nog geen dan zeg je je stem is een beetje aan het wegkruipen, Jacquel. Ik ja, weet ga. het. Oh, het zijn vermoeiende weken, Peter. Je weet dat ik ben met de slimste mens bezig ben. Ondertussen de opnames die lopen. Oh. En Peter, echt waar, dat, ja, je weet dat zelf ook, dat duurt heel lang. En ik was al een beetje ziek, maar nu ben ik echt helemaal uh, kapot. Heb jij, nu, heb jij nu weggegeven dat je er toch een paar afleveringen in zit? Ja. Nee, ik heb, helemaal, ik heb helemaal niks gezegd, Peter. Nee, nee, absoluut niet. Ah, oh, ik ben nu al trots op jou, Jacob. Dank je wel, hoor. Dank je wel. Bye-bye. En een van de helden van de dag, zie je, Wim Soeta. heel te vaak gezworven in het holst van de nacht. Mezelf te vaak betrogen.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 En vanavond staat hij ook gezellig op de eregalerij van Radio 2 aan de Zee, in Oostende, Cursaal. En hij gaat samen met Ron van Novastar in die eregalerij, Wim Soutaar en allemaal. Ook Mariet Hermans voor een leven vol muziek. Volg alles vanaf 6 uur hier bij Radio 2. En er is een plezant presentator, die hoor je nog voor 9 uur. 1 over half Zometeen het nieuws uit jouw buurt. Eerst Goedemorgen. In Nederland is de extreemrechtse partij PVV van Geert Wilders de grootste partij geworden. met 37 zetels van de 150 in het parlement. Het kartel van Groenen en Socialisten is tweede. en de VVD van huidig premier Mark Rutte is de derde grootste partij. En verschillende organisaties in ons land vinden dat er een nationaal plan moet komen. om sepsis of bloedvergiftiging aan te pakken. Een ziekte waarbij het lichaam overreageert op een infectie. Daaraan sterven. Er elk jaar duizenden Belgen, maar de meeste mensen kennen het niet. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerp met Dennis van den Buijs. Goedemorgen. Er zitten geen te hoge concentraties zware metalen in de lucht rond de beruchte goudsmelterij in de Antwerpse woonwijk tussen het Stadspark en het Centraal Station. Dat blijkt nu uit extra metingen. Die zijn er gekomen omdat de buurt zeer ongerust blijft over de gezondheidsrisico's. Al is er nog altijd sprake van historische vervuiling van de site. Dat zegt bevoegd Antwerps-schep Tom Eus. Wat blijkt, dat uh, zowel voor cadmium als voor lood, he, de zware metalen, dat we daar eigenlijk uh, heel lage waarden meten. Waarden die uh, 100 tot 185 keer onder de, de grens en de richtwaarde liggen. Met de metingen die we nu hebben, kunnen we zeggen dat er actueel effectief geen vervuiling is. Er komt geen vervuiling uit de schaal en er, komen ook geen, er komt ook geen vervuiling van een of ander welke bron dan ook actueel uit de lucht vallen. De goudsmelterij heeft van Vlaanderen geen nieuwe omgevingsvergunning gekregen en de komende maanden worden ook de aanwezigheid van zware metalen in het bloed onderzocht van de buurtbewoners. Cultuurhuis De Warande in Turnhout heeft een nieuwe directeur gevonden na een woelige periode. Bart Govaart zal de leiding op zich nemen. Jarenlang stond hij aan het hoofd van het Vlaams Cultureel Huis in Amsterdam de brakke grond Govert moet dus rust en stabiliteit brengen want bij de Barande zijn op een aantal jaar tijd heel wat personeelsleden en maar liefst tien directeurs gepasseerd Sommigen spraken ook van pesterijen en toxisch leiderschap in Berlaar zullen er in de toekomst minder mensen in het asielcentrum opgevangen worden. Dat zegt de gemeente na enkele gewelddadige incidenten opnieuw afgelopen weekend. In het asielcentrum wonen nu 720 mensen. En dat hoge aantal zou tot spanningen leiden. Maar dat aantal gaat dus verminderen in de toekomst. Meer uitleg door burgemeester van Berlaar, Walter Hormans. Mijn hele beloofd van het Rode Kruis Vlaanderen en ook van het kabinet van de moor, om niet meer op te schalen. Dat wil zeggen, als er nu vandaag mensen vertrekken, uitgeprocedeerd zijn of asiel gekregen hebben, dan worden die niet vervangen door anderen. Dus we gaan zachtjes aanbouwen en ik denk dat dat geen slecht signaal is naar iedereen toe. 720 is veel. 720 in een kazerne, zoals in Berlaar, is te veel. Uh, is eigenlijk niet voldoende voorzien om, om dat allemaal goed te regelen en dat blijkt nu ook Zeven bewoners zijn na de incidenten van dit weekend aangehouden en overgeplaatst naar andere asielcentra. Ze zullen ook niet vervangen worden. Hun plekken blijven dus vrij en er komt ook extra personeel en meer security in het asielcentrum van Berla. Opmerkelijk zachter weer opkomst dan gisteren. We halen 11 graden, maar het blijft een erg grijze herfstige dag met heel de dag kans op motregen. Ook morgen eerst wisselend bewolkt met opklaringen, later regelmatige buien, dan weer wat frisser tot 7 graden. En meer nieuws uit je buurt lees je heel de dag in de app van VRT Nieuws. Een donderdag, dat kan het wel eens heel gezellig worden op een file-land. Vertel eens, Hajo. Ja, ik vrees ervoor. Zeker naar Antwerpen en vanuit de Kempen steeds grotere problemen. Door een ongeval net voorbij het knooppunt in Rans. de Twee van de drie rijstroken zijn nog steeds gesloten. En dat levert anderhalf uur vertraging op van voor Zoersel op de E34. En ook anderhalf uur vanaf Herentals West op de E313. Door omrijders is er ook heel wat vertraging op de N14... ...van Zandhoven naar Massenhoven. Dat is ongeveer een half uur... Daar. En het is ook zeer druk op de Turnhoutse baan in Schilden met zo'n 20 minuten file richting Antwerpen. En dan is het nog aanschuiven naar Antwerpen, zo'n 10 minuten vanaf Haasdonk op de E17. En dan op de E34 vanuit Knokke twee files te melden. Een half uur van Kaprijke tot Assenede, dat komt door de werkzaamheden. En verderop nog eens 25 minuten van Vraassenen tot Beveren. Daar is door een ongeval dan weer de linkerijstrook dicht. De Antwerpse ring richting Gent, ook problemen door een defecte vrachtwagen bij Hout, die verspert één rijstrook De staat een half uur file vanaf Antwerpen Noord. En dan naar Brussel hebben we files van zo'n 20 minuten vanaf Mechelen Zuid. Op de E19 25 minuten van Tieltwingen tot Holsbeek op de E314. En maar liefst drie kwartier van Heverlee tot voor Sint-Stevens-Woluwe. Want daar is ook een ongeval gebeurd. De andere vertragingen naar Brussel zijn beperkt tot ongeveer 10 minuten. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 35 minuten van groot Bijgaarden tot Vilvoorde. En op de buitenring kwartier. Van Waterloo tot Ervuren. En tot slot, op de E40 van Aken naar Luik, sta je één uur in de file van Herve tot Herstal, ook door een ongeval. Profile, verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be.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 Een kritische geest dubbelcheckt altijd zijn bronnen. Lees nu de Standaard. Twee maanden lang voor 2 euro per week. Te dubbelchecken op standaard.be slash actie. Dat is altijd digitaal en in het weekend op papier. De standaard. De kritische massa. Krevel. Black Friday op zondag? Dat is toch beter. Al onze Krevelwinkels zijn nu zondag open, ook op krevel.be. Krevel, .be. leef beter.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 En Olive Newton John. At Greece, you're the one that I want. Al heerlijk wakker worden. Nog een berichtje binnengekregen van Danny uit. Uh, ja, Danny Verpaalst. Goedemorgen. Ik doe ook vrijwilligerswerk in Spanje, bergen Zelk, een uh, woonzorgcentrum. En ik ben vrijwilliger wenscoördinator bij de Wens Ambulancezorg. Groeten van Danny... Danny. Die zit vandaag ook in de vrijwilligers. Want, ja, dat klinkt een beetje gek allemaal, maar doet toch een beetje een soort van vrijwilligerswerk. Zeg Margot van de Regio, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik zie jou op dit moment in een bus zitten. Nu, Ivo van Kamp, die hebt er ook nog, heb ik dat nu goed gehoord, krijgt het gemeentepersoneel van Machelen betaald verlof om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat is dan geen vrijwilligerswerk, want die verdienen toch geen geld? Ja, leg dat nu eens uit. Hoe zit dat daar? <lacht> Ik ga mijn best doen, ja. uh, maar ik zit inderdaad op een bus die uh, kinderen in Machelen en Diegem naar het school aan het brengen is op dit moment en ik doe dat samen met burgemeester Jean-Pierre uh, de Groef, dat is uw vrijwilligersstaak van de dag, maar je zit wel neer, je rijdt niet zelf met de bus. Nee, gelukkig niet, hè. Dat laten we over aan, aan de chauffeur. Ja, het, is, het was ook een keer vroeg opstaan voor u? Het was inderdaad vroeg opstaan, maar uh, ik heb het er zeker voor over om ons vrijwilligerswerk in de kijker te zetten. Ja, en jij bent niet de enige die dat vandaag doet, want het hele gemeentehuis, zeg maar, iedereen die daar werkt, die is vandaag aan het vrijwilligen. En het is voor jou ook een primeur, want het is de eerste keer dat je dit doet. Wat vind je ervan tot nu toe? Ja, ik vind het fijn dat, dat, dat we dit kunnen doen, hè? dat we mensen kunnen helpen, dat we er kunnen voor zorgen, zoals altijd de andere vrijwilligers, dat deze bus rijdt en dat de kinderen veilig op school geraken. Ja, en met de kinderen, vind je dat plezant, zo hun begeleiden? Want dat is wel een, een bijzondere taak, hè? Je moet daar heel veel geduld en, en, en zo voor hebben. Ja, ik heb zelf uh, kinderen en kleinkinderen, dus ik weet wel wat dat betekent, maar het is inderdaad wel heel prettig om een keer die kinderen dan te zien. Ja, en vanaf 2024 wordt dit jaarlijkse kost voor jullie, want dan gaat, krijgt iedereen van het uh, lokaal bestuur een dagje vrij om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ja, we, gaan, we hebben dat initiatief genomen. Vanaf volgend jaar krijgt iedere werknemer, dus dat zijn de 300, krijgt één dag dienstvrijstelling, uh, omdat we dat belangrijk vinden en dat wij ook willen een voorbeeld zijn voor de vele bedrijven die we in onze gemeente hebben. Als die dat ook allemaal doen, dan zullen we heel veel vrijwilligers. Bij kunnen krijgen. Ja, en is dat dan betaald verlof? Het want... is inderdaad betaald verlof. Het is een, een dienstvrijstelling. Dat betekent dat en dag betaalt de gemeente om hen te laten kennismaken met vrijwilligerswerk. Ja, want vrijwilligers, vrijwilligerswerk is normaal gezien wel dat gratis. Hè? Inderdaad, maar het is juist dat ze de smaak zouden krijgen, dat ze, ze zien hoe belangrijk dat is, ook voor, voor zichzelf. Hè. Ze worden daardoor dan ook meer gewaardeerd. Ze kennen de andere diensten en ze gaan ook meer bewoners leren kennen. Dus het is ook voor zichzelf. De waardering die ze zullen voelen, is dat ook goed voor onze werknemers. Ja, absoluut. Het is een beetje om inspiratie op te doen en het dan hopelijk in de toekomst veel meer te doen. Angelique, die uh, staat hier bij mij, die doet dat elke dag. Ik denk dat het wel fijn is dat er eens wat aandacht voor vrijwilligerswerk komt. Hè? Ja, zeker. Dat is echt nodig voor vrijwilligers te hebben in onze job. Ja, want anders zou de schoolbus niet rijden vandaag. Ja, nee, dat is juist. En heel mooi, je maakt er ook vrienden mee. Ja, uiteraard. Ik heb twee goede vrienden gemaakt uh, op de bus. en mama dat vrijwilliger is geworden en bij iemand dat getuige geweest is van de trouw. Ah, kijk, en dat brengt ons dan weer bij de burgemeester. Dus vrijwilligerswerk brengt ook mensen naar jullie gemeentehuis om dan getuige te zijn, op elkaar trouw. Dat is toch mooi? Dat is inderdaad mooi. Hè? Dat, dat bewijst juist dat er een waardering is voor vrijwilligers. En ik raad ook iedereen aan om dat een keer te doen. En als ik later wat meer tijd heb, ga ik zeker ook terug vrijwilliger worden om een aantal mooie taken te kunnen vooropleggen. Ja, want, en dan misschien niet op de schoolbus, maar iets anders want er zijn heel veel mogelijke opties. Het is inderdaad zo, hè. we gaan dus ook als gemeente een, een, een forum maken van waar men kan inschrijven wat, wat men kan doen als vrijwilliger en we hopen dat zoveel mogelijk maculaat zich daarop inschrijven. Ja, en ook misschien heel veel Vlamingen te koeren, want het is elke dag nodig. Ik moet me hier ondertussen goed vast houden, dus. Want uh, die rijdt hier. En ik was vergeten, ik heb al jaren niet maar op een schoolbus gezeten, en ik was vergeten hoe mottig je daarvan bent. Dus uh, ik stel voor dat we het interview afronden, Peter, want anders komt dat hier niet goed. Ja, zo komt er iets vrij. Vrijwilliger uit je mond, en dat willen we niet meemaken, natuurlijk op Nationale Radio. Goedemorgen. De vrijwilligers heel mooi. Je bent weer geïnspireerd. Doe het zelf. Dit is Aaron, Aaron Blomhaart. Zes dagen geleden duurde maar heel even. Ik weet niet of het zo bedoelt, je geeft me het idee dat ik nog lang niet weet wat ik in jou nu lezen moet. Zie Ik weet al jij hoort bij mij, dus zeg me. Als ik aan je wil doe je het dan open? Want hoe je. Doe het sexy en me. Ja, je blijft er anders. Je hadden en je handen. Ik hoef niemand anders. Al... Aron morgen. vanavond ook te zien in de Eergalerij Die gaat er zingen, kun je allemaal bekijken en volgen op radio2.be of gewoon bij ons op de radio natuurlijk. Ja, nog even over dat vrijwilligerswerk, waar heel veel mensen, onder andere Luc Kino, die zegt, ja, maar als ze betaald worden in Machelen om vrijwilligerswerk te gaan doen, is dat toch geen vrijwilligerswerk meer? Nee, het klopt wel, maar ze worden betaald door de gemeente om in plaats van hun eigen werk te doen die dag, ergens anders te gaan vrijwilligen. Dus voor die organisatie is het geweldig, want ze hebben vandaag allemaal nieuwe vrijwilligers. Ja. Maar ze worden natuurlijk wel betaald, omdat ze anders gewoon hun werk voor de gemeente zouden doen. En het inspireert natuurlijk, dat belangrijk. Beetje raar weer, ontzettend grijze dag. Dus zet de radio op VRT1 bijvoorbeeld. Of radio 2, Stukken stukje gezelliger. Want we hebben goed volk. VRT1 gezicht en wereld DJ Kobe. Ilse, goedemorgen. <lacht> van, de, van de vijver. Hè? Ja, ja, Ilse ja, zeg, Kobe. Ja, ze Kobe. Leuk dat je er bent. Dank u voor de uitnodiging. Ik ben heb, blij dat ik hier mag zijn. Heb jij die Nederlandse verkiezingen al wat gevolgd? Wel, die uh, PVV doet het daar ja. geweldig, naar, uh, naar, naar, naar wat ik lees. Die zijn er al echt perspectiefjes? Ja, het is, het, is nog, uh, het, is, het is nog hoger dan de exit polls. dus het gaat echt helemaal die kant... En, en uh, hoeveel procent zit die? Oef, ja, je had 37 zetels of zo, denk ik, van de... In de 70 150. 150. Maar ja, dat is dat veel. veel. Ja. Weet je al voor wie je gaat stemmen volgend jaar bijvoorbeeld? <laughs> Goh, eerlijk, maar ja, we moeten op lokaal niveau stemmen, federaal niveau, regionaal. Ik, ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik stem, ik stem wel op, op heel veel verschillende dingen. Voor Europa heb ik al op groen gestemd. Ja? In het verleden, omdat ik denk, ja, dat is al een heel blauwe barak. Uh -huh. Maar voor sommige dingen heb ik ook al op blauw gestemd. Ik heb al centrum gestemd. Ik, ik... Wanneer kunnen we op jou stemmen? <laughs> in de politiek? Zou je ooit in de politiek gaan? Het, het triggert mij wel, omdat ik denk wel dat je, dat je, als, je als je echt... Als je de kans krijgt, denk ik wel dat je veel kan veranderen. Uh -huh. Maar ik weet niet of je nog veel de kans krijgt. Als ik hoor van van Peel heeft over laatst in een humo-interview gezegd. Dat het parlement de macht wat aan het verliezen is, omdat de partijbonzen en de regeringen eigenlijk zeggen: Ja, wij stemmen dus op dat zo en op dat zo. Dan moet je maar volgen. En dan moet je volgen. Ja. En dan denk ik, Valérie is ook uit de politiek gestapt, ja. dan denk ik dat je de idealisten en de mensen die echt met goede bedoelingen in die politiek zitten, dat je die gaat wegjagen. En ik, dat, daar maak ik mij wel zorgen over. Ik voel toch een eigen partij, Kobe Ilsen. Ja. Oh ja, meester, met Peter. Ik zeker ja. wel. Dat had ik heb hem niet uitgenodigd. Maar vooral, lieve mensen, heeft een nieuw programma sinds vorige week mijn eerste rij. En dan denk je toch meteen, wat was, jouw, wat was jouw eerste reis ooit? Uh, buitenland, yeah? Tenerife. Wauw. Wow. <laughs> Op mijn veertig jaar, eerst keer gevlogen. Ge Alleen? Nee. Ah, en met de ouders, ja. Met de ouders. En dan ervoor was Oost-Tuinkerk-Bad. Ah, ook mooi. Zalig. Blankenbergen deden wij altijd. Is het waar? Ja, ja vond ik tof. King Beach. Ja, nee, nu beetje vooral de Zotte Veloos. Zo ah ja, dat is gestopt, hè? Is... Ja, nee, dat is overgenomen intussen. Ah ja. Maar we wijken af. Vanavond op VRT1 ga je terug naar Frankrijk met Maaike Kafmeijer. Naar mm -hmm. een boerderij met alleen maar vrouwen Het zijn best intense gesprekken ook. Het zijn eerlijke portretten waar Maaike het onder andere heeft. Ook over de scheiding van de ouders. Je kan even meekijken en meeluisteren op VRT1. De hey, nou, ouders zijn uit elkaar gegaan, hè, later. Maar euh, ze hebben dat goed gedaan. Ze hebben het goed... Gemeend met ons. Ze waren lief en, en goed voor ons. Hè? Wat niet elk kind meemaakt. Mijn man en ik hebben ook altijd gezegd. Het is niet voor altijd. We zijn, het is niet voor altijd. We zijn ondertussen 20 jaar samen. Ah, ik heb het liever zo. Vanavond kun je het zien op VRT Max en live op vrt 1 natuurlijk. Ja, mensen bloeien helemaal open. Ze, ze zeggen heel vertrouwelijke dingen aan jou. Maar het, het samen reizen doet veel omdat je bent samen onderweg je uh, ontbijt ochtends, je eet middags, s'avonds ga je met de ploeg eten, dus je bent echt in een kokon in een voor vier dagen. En dat, denk ik, is het geheim van het feit dat mensen zich op de duur ook veilig voelen. Ja. Het is ook heel belangrijk wie de regisseur is, wie de cameraman is. En, en het is een, een heel klein familietje dat je vormt, op die vier dagen, want we zijn ook niet zo heel lang weg. Uh -huh. De eerste twee dagen ga ik bewust niet op zoek naar diepe gesprekken, omdat je elkaar ook wat moet leren kennen. Ja. En dan die laatste drie, vier dagen, of de laatste twee dagen, ga je echt wel op zoek naar die, naar die diepgang. En mensen stellen zich dan wel bloot, want iedereen zit met dingen. Ik heb het gezien. Ja. Het was, ze was zich ook heel kwetsbaar open over de zaak De Pauw. Dat, ja. dat moet je vanavond maar even bekijken. Straks zit Maaike trouwens bij Daan om tien uur bij, bij Radio 2. Mm -hmm. um, ja, en, en dan merk je wel van... Toe De deugd ook, vond ik, voor haar. Ja, omdat... Goh, Maiken is natuurlijk... Bijvoorbeeld, allez, gisteren we, we, we, we postten een foto. Donderdag in mijn eerste reis Maiken ik En je krijgt daar toch wel weer een hoop reacties. Ja. Van mensen die nog altijd kwaad zijn. Omwille van die affaire. En dat is zo jammer. Dat is zo jammer. Want in die affaire zijn eigenlijk alleen maar slachtoffers. Als je er over nadenkt. En mm -hmm. het is spijtig dat dat iemand moet blijven achtervolgen. Move on. Ja. Zij heeft dat aan, of zij is dat stilaan aan het doen. Beste kijker, beste luisteraar, gun mensen ook het proces van move on. Dat ja. is het verleden. We hebben daar eigenlijk geen affaire mee. Bekijk dat vanavond zeker even op VRT1. Koop, fijn dat je er bent. Blijf nog even zitten, jongen. Graag. Ja, tuurlijk wel. Jesus, he knows me. Dit is Genesis. Altijd goed.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 Welkom allemaal bij de bingo. De eerste bal van vandaag is nummer... Ja! het is Black Friday Week bij Bol. Met deals waar je ja tegen zegt. Zoals alleen vandaag? Luxe make-up en lichaamsverzorging met tot 30% korting op de adviesprijs. Scoor alle Black Friday deals in de app van Bol. Jaag nu 11 dagen lang op de leukste Black Friday deals voor je woon- en slaapkamer bij Leenbakker. En krijg 20% korting bovenop alle acties. Leenbakker! Mooi wonen, slim kopen. Size deals bij Kruidvat. Nu. Stapelkorting op veel Ariel en Draft gigapakken. 2 voor 55 en 3 voor maar 80 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bon, ik wil nog iets delen met jou. En ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Want ik ben er niet helemaal uit. Goedemorgen allemaal. Uur, het VRT-nieuws krijg je vanmorgen van Shema Goedemorgen. In Nederland wint de PVV van Geert Wilders de verkiezingen. En Dokters in ons land vinden dat er een nationaal actieplan moet komen om de ziekte sepsis aan te pakken.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 Wel, Wilders is al een tijd populair. Natuurlijk zit ook al lang in de Tweede Kamer. Maar dat hij nu, na meer dan twintig jaar, zijn beste resultaat ooit haalt, ligt aan de combinatie van thema's die belangrijk waren bij deze verkiezingen. Namelijk migratie en de strijd tegen armoede. En Wilders heeft die twee met elkaar verbonden. Hij zei, ik ga de grenzen sluiten, zodat er meer geld is voor de Nederlanders zelf. En het is duidelijk dat dat gescoord heeft. Hij wordt dus met voorsprong de grootste in Nederland. En de tweede partij wordt dan het kartel van groenen en socialisten. Zwaar verlies is er voor de regeringspartijen, de liberalen van VVD en D66 en ook de Christen-Democraten. De populaire Pieter Omtzigt haalt met zijn nieuwe partij NSC uit het niets 20 zetels. Radicale rechtse leiders in andere landen hebben Wilders ondertussen gefeliciteerd. Onder meer Marine Le Pen in Frankrijk en ook de Hongaarse premier Victor Orbán. En ook Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, is erg tevreden met de overwinning van de PVV in Nederland. Ik vind het een geweldig resultaat. Ik ben... Ongelooflijk blij voor mijn goede vriend Geert Wilders. Men ziet dat partijen, zoals het Frans Belang in Nederland, de PVV, onze zusterpartij, de wind in de zeilen heeft. Dit is nog beter dan ik had gehoopt in mijn stoutste dromen, maar de boodschap moet uh, aangeslagen hebben bij de Nederlanders. Dat onze mensen, in dit geval de Nederlanders, op de eerste plaats zitten. In Limburg is er hinder bij het busverkeer door een onaangekondigde staking van zo'n 50 buschauffeurs van de lijn. Personeelsleden van de stelplaatsen in Kinrooy, sint en Hasselt hebben het werk neergelegd omdat er discussie is over de planning. Het is nog onduidelijk hoe groot de hinder vandaag precies zal zijn, zegt Ine Pieters van de lijn. Dat heeft voor gevolg dat er op verschillende lijnen in het Limburgse, dus een beetje in de hele provincie, ritten wegvallen. Wij raden onze reizigers eigenlijk aan om een route uit te stippelen via de website en dan vooral eens te kijken naar onze haltepaar, wat daarop zal te zien zijn welke retel er effectief reden. Er moet een nationaal plan komen om sepsies of bloedvergiftiging aan te pakken. Dat is een ziekte waarbij het lichaam overreageert op een infectie. Dat zeggen verschillende organisaties na een reportage van Pano. Door sepsies sterven elk jaar duizenden mensen, maar het is nog weinig bekend bij het grote publiek. Verschillende verenigingen, waaronder die van spoedartsen, intensieve zorg en ook infectieziekten, willen volgende week samenkomen om een plan van aanpak af te spreken. Dat zegt.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 huis een beter EPC-attest te kunnen geven, waardoor het leek alsof het energiezuiniger was dan in werkelijkheid. Lotte Ringoot van het energieagentschap veroordeelt dat. Wij zien daar energiedeskundigen die informatie achterhouden en manipuleren, wat voor ons natuurlijk echt onaanvaardbaar is, en regelrecht ingaat tegen het inspectieprotocol en de verklaring op eer. We zetten hier enorm zwaar op in, omdat wij willen dat iedereen die een EPC krijgt er natuurlijk van moet kunnen uitgaan dat dat zeer uh, nauwkeurig eigenlijk of correct is opgesteld. Hè. De vier EPC-deskundigen riskeren nu een boete of schorsing. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Antwerpen zijn er geen te hoge concentraties... zware metalen in de lucht vastgesteld... ...rond de brug de Goudsmelterij aan het Centraal Station... ...blijkt uit extra metingen. En cultuurhuis De Barande in Turnhout krijgt een nieuwe directeur. Bart Govaart komt van De Brakke Grond... ...het Vlaams cultuurhuis in Amsterdam... ...en moet orde op zaken stellen in De Barande ...na een woelige periode waar veel medewerkers zijn opgestapt. En de jingle ging nog komen... ...van het weer. Voilà, onvallend warmer dan gisteren. 11 graden. De app van Radio 2, daar kun je op dit moment zien hoe druk het is. De verkeerskaarten, wel veel rood als zwart, zeg Hajo, wat is dat? Ja, ja het is uh, nog steeds, uh, er zijn heel wat ongevallen gebeurd. Ik begin eventjes uh, op de E17 van Antwerpen naar Gent. De vierde dag op rij, een ongeval in Lokeren. ook is daar dicht, hou rekening met 20 minuten vertraging vanaf Waasmunster. Op de e 313 naar Hasselt sta je 10 minuten in de file van Beringen tot Lummen. Links ook daar dicht door een ongeval. En dan hadden we die grote problemen morgen bij Rans. Dus door een ongeval waren daar twee rijstroken dicht richting Antwerpen. Dat is net vrijgemaakt, zegt de politie. Maar je staat wel nog ruim één uur in de file. Vanaf Lille eigenlijk al op de E34 en vanaf Herentals-West op de E313. Nog problemen naar Antwerpen. Dat is op de E34 vooral heel moeilijk verkeer vanuit Knokke. kwartier aanschuiven van Kaprijke tot Assenede komt door werkzaamheden. En verderop nog eens een half uur van Moerbeke helemaal tot Beveren. Daar was een ongeval, maar daar is de weg intussen wel weer vrij. Dan op de E19 vanuit Breda beginnen de files flink aan te groeien. Een half uur vanaf sint Jop moet je daar rekenen en dat heeft eigenlijk te maken met een defecte vrachtwagen helemaal verderop op de Antwerpse ring richting Gent. In Borgerhout zijn maar liefst drie van de vijf rijstroken gesloten momenteel en dat levert nu al vijftig minuten vertraging op helemaal vanaf Antwerpen-Noord. Dan naar Brussel even kijken, daar hebben we files van een kwartier. Op de E40 vanuit Oostende, dat is van Drongen tot de Zwijnaarden, heeft te maken met een klein ongeval daar. Dan E19 vanuit Zemst, 20 minuten aanschuiven, ook 25 minuten zie ik op de E314. Eh, van Tieltwingen tot Holsbeek, ook dikke ellende voor mensen die vanuit Leuven naar Brussel moeten. Een uur van Heverlee tot Sint-Stevens-Woluwe komt ook door een ongeval. De andere files naar Brussel die zijn niet langer dan een kwartier. Op de binnenring rond Brussel verlies je 40 minuten van grote bijgaarden tot machelen. Dat komt door een defect voertuig daar. De buitering 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. En dan op de E40 van Aken naar Luiken. Daar sta je ook meer dan een uur in de file van Herve tot herstel door een aanrijding. En nog een aanrijding bij onze zuiderburen. Dat is op de E19 van Brussel naar Frankrijk. Eén uur door een ongeval bij Bergen. Minimax.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 Williams en Rock DJ, het is vandaag 23 november, goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen morgen. Je donderdag begint. De dag dat je hoort op Radio 2 dat er in Nederland een politieke aardverschuiving is, volg het allemaal op VRT Nieuws. Grijze dag en zet de radio dus een beetje op 2 en op VRT1. Stukken gezelliger. Met goed volk. Ja, de Robbie Williams van Vlaanderen ook. GALACH. Ja. heel goedemorgen alweer. Goedemorgen, ik moest ineens denken aan die videoclip van Rock DJ. Weet je dat nog? Ja, ja. Dat is Stripped tot op zijn skelet. Ja? Heerlijke video. Zou het iets van jou zijn? Uh, nee, nee, nee. Nee, dat niet. Ja, nee, later nee. meer daarover. Nieuw programma <lacht> sinds vorige week. Mijn eerste reis vanavond met Maaike Kafmeijer naar Frankrijk. En nog belangrijk: vanaf 10 uur kun je te Kopen voor dat 125ste Sportpaleisconcert van Clouseau. Bij jou moet gaan kijken. Ja, zeker. Ja, indrukwekkend. Heerlijk. I love it. En het, het straffen is: je zingt elk, elk nummer mee van voor tot ein. Je wow, denkt: ja, ik, ken ze, ik ken een nummer of 4-5, nee, hey, daar gaat ze. Hè. En dan heel die show kan je meezingen. Belangrijke tip, als je straks probeert kaarten te scoren, nooit refreshen als je in de wachtrij staat. Ah ja, bij de toilet staan. is dat ook. Hè? Ja. Ja. Vermoedelijk komen er nog wel een paar bij, maar tien uur, dan kan het. Je hebt ooit een programma gemaakt over het Sportpaleis, ja. in weet ik veel op VRT Max nog altijd bekijken. Wat weten we niet over het Sportpaleis? Er is ooit een speciaal toilet geïnstalleerd voor Madonna. Dat was volgens de rider, de, de, de lijst waaraan je aan moet ja? doen, volgens de artiest. Dus ze hadden een heel nieuw toilet moeten bouwen voor Madonna, met een zeer specifieke bril, toiletbril. Het mens is er nooit gaan opzitten. En wat specifiek een bril moet dat dan zijn? Geen idee. Maar die mens, dat de logistiek manager van het Sportpaleis. zei ja, we hebben dat hier maar moeten doen en zit en die verf en een bril. Het mens is er nooit geweest. Oh man, echt typisch zo'n ding. Maar bon, lieve luisteraar. Het Sportpaleis, is vanaf tien uur. Maar ik zit met iets en ik wil het delen met jou. En Kobe en Schema, ik wil dat jullie even meedenken. Mijn gedacht, mijn gedacht... Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Het is Mijn Gedacht vandaag en sommige mensen, die zullen waarschijnlijk even schrikken en een beetje vloeken, uh, gooi het in de app van Radio 2. Mijn gedacht is, ik geef altijd geld aan bedelaars. <lacht> Maar echt altijd. Kan je uitleggen waarom. Dus uh, sinds een paar jaar dan werk ik voor de VRT. En hier rond de VRT zijn heel veel mensen die aan een kruispunt staan... Mm -hmm. ...met een bekertje, je ja. ben, merci... ...of uh, mensen met baby's. Dat me, vind ik niet. Dat vind ik iets geks. Dat is nog iets anders. Maar vooral gewoon een bedelaar. Of zelfs in het station of aan de winkel. Ik heb in mijn auto een speciaal portemonneetje met kluttergeld. Zo klein geld, mm -hmm. rosse centjes, ook andere centjes. En elke keer als ik iemand zie... Denk ik van, ik moet die mensen iets geven. Zoveel scheelt het niet voor mij. Niet dat ik zo rijk ben, maar klein ja, geld. Tuurlijk, ja. ja, zoveel scheelt het niet. Maar voor die mensen. <laughs> Stop met schema. Maar voor die mensen kan het misschien wel een verschil Waarom maken. schema? Omdat hij wel rijk is? Omdat hij overloopt van het geld. <laughs> maar ja, en, maar ik vroeg me op een bepaald moment af: doe ik dat nu gewoon voor mezelf? Als altruïsme. Nee, Waar word je dan gelukkig van? Gewoon om, om zo wat geweten te dus. zosen: dus van ja, ik heb toch genoeg. Ja, ja, ja. Van, ja, geef jij? Ik vind dat heel moeilijk. Het, het hangt af van de, de, de vibe dat ik voel. Als je zo voelt, er zijn bepaalde gemeenschappen dat, waarvan je dan hoort dat het echt georganiseerd wordt. Dat mensen mm -hmm. worden erop uitgestuurd om geld op te, brengen, op, te, op, op te halen. Niet voor zichzelf, maar voor dan de grotere pot. Daar heb ik een rare vibe bij. Als je echt ziet, dit is een stukelaar. Ja, maar ik ben nooit al eens een koffie gaan halen in de Starbucks en dan aan mensen geven. Of ja. als je, als je naar de McDonald's gaat, een hamburger en dat dan geeft. Dat vindt dan zo net iets concreter ja, dan maar. gewoon geld. Ik weet het, ja. Doe jij? Het? Ja, ik heb het net netzelfde voor. Uh, en dat is van begonnen bij mijn ouders, die ook heel vaak bij de winkel dan iemand hadden. En ze dachten, ah, maar wacht, wij, zijn, wij gaan nu naar de winkel. We gaan een brood halen en, en wat en andere dingen. Mm -hmm. En die wilden dat afgeven en die zeiden, nee, nee, ik wil geld. Ja. Toen werd mijn vader boos en dan zei hij van, ja, maar ik geef jou eten. Dat is toch veel beter dan geld. Hè? Dan kan je meteen iets eten. En sindsdien blijf ik dat onthouden, want wij hebben inderdaad ook in onze winkelstraat uh, altijd wel dezelfde mensen die daar staan. Mm -hmm. Dezelfde mensen die dan alleen maar geld willen. En dus ik vind dat heel moeilijk. Maar soms aanvaarden ze het wel. En dan weet je van, oké, okay, die hebben het blijkbaar wel echt nodig. Ja, aan. Je kan het Weer... wel zien soms. Hè. Mensen zijn ja. echt sukkelaar van. Je zegt, ja, die, die ja. ga ik helpen. Hey, we, we. Ja, ja, veel minder gaan we niet door eten. Dus uh, vandaar nee, mijn gedacht vanmorgen. Ik geef altijd geld aan bedelaars. Jouw mening is nu welkom. Zou Camille ooit aan bedelaars geven? Ik denk het niet, want die heeft daar geen tijd voor. Die werkt veel te hard. Sowieso. My, my, het gedrag van vanmorgen is duidelijk. Ik geef altijd aan bedelaars. Ja, iemand die zegt, lieve appeltans uit Wellen, ik geef altijd aan muzikanten. Ah ja, zo. mijn vader had ook altijd. Als ze iets doen, dan uh, geef ik. ze voor hun geld? Ja. Ja? Ik heb ooit eens dus in Parijs een petomaan gezien. Een wat? Een petomaan. Wat is dat? Ken je dat niet? Een nee. Nee? nee. <lacht> nee. Petomaan? Petomaan. Het is een Frans Petomaan. Ja. Die, uh, ja, zeggen? Uh, <lacht> die kon die neuriën met zijn gat. Dus die, die liet scheten en deed er dan dingen mee. Een pit om aan. En heb je hem geld gegeven om ja. te stoppen? Ja. Het, was, het was heel muzikaal allemaal. <lacht> het, is, <hey. lacht> het was heel muzikaal. Ja, het is natuurlijk straatmuzikanten en zo. Die hebben dan makkelijker uh, dat ze geld geven. Nog iemand die laat weten van ja, ik geef niet, want ze worden met busjes afgezet aan uh, ja, verkeerslichten. De maar ja, dat is natuurlijk een deel van de bedelaars. Mm -hmm. Ooit gezien ja. hier in Brussel aan de VRT een vrouw met een kindje dat. Maar zo lam lag als al ziet in haar handen. Toen heb ik echt naar de politie gebeld. Dit kan toch niet. Mm -hmm. ja, dus ik geef altijd. En als je geeft kopen, hoeveel geef je dan? Ik vind het probleem tegenwoordig: ik geld, ik heb dat niet meer op zak. Het muntje voor bij de supermarkten om een winkelkaart. Ik moet altijd binnen een jetonneke gaan vragen, want ik heb eigenlijk geen cashgeld meer. Dus ik zou het misschien sneller geven, mocht cashgeld nog zo ingeburgerd zijn. ja, Die gaan niet met peconic rondgaan, die bedelaars. Nee, dat wel handig. Dat zou ik nog handig vinden. Gat in de markt. Lieve engelen gaat nog veel verder. Ik geef elke muzikant en elke bedelaar geld. Ik heb ook een jongen in Parijs 50 euro gegeven. Hallo.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 is helemaal mee. Wat een leuke muziek vanmorgen. Ja, we hebben nu toch een radio-dj die kan het verkondigen. Dus, uh, Koop Wilson. Dit was CCR. Hé? Hey? Ja, met... Creedence Clearwater Revival met... Bad Moon Rising. Oh. Goedemorgen. Wat kan die man niet? Oef, eh, ja, Bebel. is dat. <laughs> Waarom even met het gedacht bezig? Dat is heel duidelijk. Ik geef altijd geld aan bedelaars. Er kwam nog een berichtje binnen van Dirk Kozaar uit uh, Hoven. Dag Dirk, goeiemorgen. Oh, momentje. Ja. Dirk, daar was je. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen, Peter. Dank, Dirk. Je, je hebt ooit een valse bedelaar ontmoet in een rolstoel. Vertel ons. Ja, wel, wij, ik, ik woon in Hoven en wij gaan altijd winkelen in de supermarkt in, in, in Contig. Uh -huh. Nu zat daar inderdaad iemand in een rolstoel te bedelen. En ik vroeg, waarvoor bedel je eigenlijk? Hij zei, ja, ik zou een sportrolstoel willen kopen. Ik zei, ja, dat is interessant. Ik ben uh -huh. zelf op dit moment secretaris bij een sportclub, bij Wapper. Dus ja... Dus ik weet waarover ik praat. Dus ik denk, ja, en waar woon je? En hij zegt, ja, in het Busselse. Ik zeg, ja, maar in het Busselse krijg je van de overheid, met de juiste papieren en dergelijke, kan je een sportstoel krijgen? In Vlaanderen daarentegen niets. Ja? Het zegt, bij welke zoek wilde jij zijn? eigenlijk aansluiten we. En, oh ja, je hoort daar dan, die weet nergens een deftig antwoord op. Ja. Maar, dus Uiteraard geef ik daar dus niks aan. Ja, ja, wat zouden we willen? Allee, ja. Maar, zat hij, hij maar ja, zat, hij echt in, zat hij echt in een rolstoel of kon hij wandelen? Hij zat in een rolstoel. Ja, ja, ja, okay, ja, ja, ja hij zat in een rolstoel. Ja. Ja, ja. Ja, Oké, okay. okay, goed. Dus ik, ik negeer het hier. Hè. Mm -hmm. Dus uh, ja, maanden later gaan wij op verlof met de auto naar Frankrijk. En wij passeren via Luxemburg om te kunnen gaan tanken. Ja? En inderdaad, wie zie ik daar zitten? Diezelfde Pipo in diezelfde rolstoel. Daarmee. Ze gaan bedelen. In Bergen, in, in, uh, in Luxemburg, daar aan de tankstation daar, tankstation, je kent dat daar, ja, ja. als je gaat. richting uitgaat. Dat zat niet terug. Ik denk, ja jongen, eerst in Antwerpen gaan, gaan bezelen, dan in Luxemburg gaan bezelen. Volgens mij woon hier niet ergens. Ja. <lacht> het zou kunnen natuurlijk, ja. Ja. maar je hebt hem dus niks gegeven. Ja, uh, uh. Ja, het was in Conte, heb Uiteraard je hem nooit gezien, Schema? Ik heb hem nooit gezien, maar het is dus wel één supermarkt waar er wel vaak iemand staat. Ja. Ja, ik vraag me nu ook af bij dit verhaal... Is, je moet, je hebt die, heeft hij die rolstoel wel nodig? Misschien, is dat is een vraag natuurlijk. Dat is een truc ja. Goederoen, Noé, uit de vuren om af te sluiten. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen en allemaal. Ja. Aan wie geef jij geld? Wel, ik geef altijd geld aan uh, mensen met een huisdier... ...omdat ik uh, vind dat die huisdieren ook wel iets verdienen... ...en dat ze het dan niet gaan verprutsen of verbrassen... Aan alcohol of andere verdovende middelen, of weet ik veel. Ja. Um, dan ben je bijna zeker dat, dat, er, allee, dat er. schatine dat voor voeding voor die beestjes. Uh -huh. Voor een hond, een kat, uh, anker vanaf vast hebben, natuurlijk. Hè. Ook een mogelijkheid, natuurlijk. Dankjewel, Goedroen, Fijne ochtend nog, hè? Jullie ook, dankjewel. Fijne ochtend. Goedemorgen. We would pop champagne and To all of the Hoofd 9. Kings and Queens van... Eva Max. Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Hema. Goedemorgen. In Nederland is de extreemrechtse partij PVV van Geert Wilders de grootste geworden met 37 zetels van de 150 in het parlement. De meeste partijen verliezen stemmen, vooral de huidige regeringspartijen. Het linkse kartel doet het wel goed en wordt de tweede grootste partij. En in de Palestijnse Gazastrook komt er dan toch geen pauze in de gevechten en bombardementen. Dat was normaal voor vandaag gepland en zou vier dagen duren, maar het wordt dus uitgesteld. In die periode zouden Israëlische gijzelaars ook ruild worden voor Palestijnse gevangenen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Wie heeft er nog een trofee van de Kempense wielerlegende Rick van Looy op zijn schouw staan? Het is een oproep die de stad Herentals doet naar aanleiding van de 90ste verjaardag van de keizer Rick van Looy, die verjaart eind december. Hij won maar liefst 474 wedstrijden, maar van Looy schonk zijn trofeeën weg bij een afscheidsfeest ooit in Bobiaanland. De stad Herentals wil die trofeeën nu opsporen, vertelt schepen stefan Verraad. Die trofee's die zijn een beetje aan het rondreizen, of die zijn toch bij de mensen terechtgekomen, bij grote fans van hem. En we zijn nu op zoek naar mensen die zo'n trofee daar verkregen hebben, om daar een selfie mee te trekken. Die zouden wij dan ook uh, kunnen gebruiken tijdens onze tentoonstelling in Herentals. Momenteel staat in onze stadskrant ook een oproep, en er zijn al een aantal leuke foto's binnengekomen, van mensen die dus zo'n trofee verkregen hebben, dus we zoeken er nog altijd meer. wie zo'n trofee heeft, kan het melden. Via de website en social media van de stad Herentals. Er komt ook een volksfeest voor de verjaardag van Rick van Looy in Herentals. In Berlaar zullen er in het asielcentrum. zullen daar liever minder mensen wonen in de toekomst. Dat zegt de gemeente na enkele gewelddadige incidenten van afgelopen weekend. Daar wonen nu 720 mensen in het asielcentrum. en dat hoge aantal leidt vaak tot spanningen onderling. Maar ze gaan dat dus verminderen, zegt de burgemeester van Berlaar, Walter Horemans. Ik ben heel beloofd van het Rode Kruis Vlaanderen.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 Op de drie begraafplaatsen in Ole komt er een sterrenweide. Dat is een plek waar een ongeboren kindje begraven kan worden of waarvan de as ervan uitgestrooid kan worden. Daar was nood aan, maar die ruimte was er nog niet in Ole, zegt Schepen Ellen de Zwert. Ik merkte in mijn omgeving dat er toch wel enkele gezinnen geconfronteerd werden met een stilgeboren kindje. En je merkt dan toch dat zelfs in 2023 dit niet altijd de gepaste aandacht krijgt. Dat het zelfs soms wordt Eigenlijk. En ik wil dat mensen daar op een gepaste manier, op hun manier, toch wel een plaatsje kunnen geven aan hun kindje. Laten we natuurlijk hopen dat we deze sterrenweides zo lang mogelijk ongebruikt kunnen laten liggen. Op elke sterrenweide in Oolen zal ook een boom komen waar familieleden een hartje in kunnen hangen. Zo'n sterrenweide bestaat bijvoorbeeld ook in Sint-Katalijn Waver, Puttenboom, Niel en Boyschot. <middels> een grijze herfstige dag met kans op motregen gevoelig zachter dan gisteren we halen 11 graden morgen frisser en opnieuw wisselvallig meer nieuws uit je buurt ontdek je in de app van 14 nieuws we het bijna niet te vragen, H.I.O. Is dat van met de files? Uh, nee, nee, nee. nee, maar het komt vooral door veel ongevallen. Het is echt ellende, hoor, weer vanmorgen. Uh, op de E17 bijvoorbeeld van Antwerpen naar Gent. 10 uh, minuten nog aanschuiven van waas tot voorbij Lokeren. Daar is de weg gelukkig wel weer vrij. Helemaal aan de andere kant van het land. 20 uh, minuten ben je kwijt op de e 313 naar Hasselt. Tussen Beringen en Lummen komt ook door een ongeval. Dan de Antwerpse ring richting Gent. Daar zijn ze in Borgerhout, een uh, defecte vrachtwagen aan het takelen. Dat sleept al een tijdje aan daar en daar... Ondertussen moet je rekening houden met één uur vertraging al vanaf Antwerpen-Noord. En aansluitend uiteraard loopt de boel ook vast. Dat is onder meer zo op de E19 vanaf Sint-Job. Een dik half uur ben je daar kwijt. En op de E34 en de E313 telkens één uur. Dat is al vanaf Lille op de E34 dus. En vanaf Herentals-West. Verder nog andere files naar uh, Antwerpen. Vooral nog te melden op de E34 vanuit Knokke. Daar sta je bijna één uur te bumperen van Kaprijke tot Assen. Daar is vandaag één uh, ja, reis er ook dicht door werkzaamheden. De andere files naar Antwerpen, maar ja, veel wegen schieten er niet meer over, die vallen uh, wel mee. De files naar Brussel dan, daar moet je vooral opletten op, op uh, vertragingen van een half uur. Dat is vanaf Zemst, zie ik, op de E19. Ook van Tieltwingen tot Holsbeek op de E314 van Heverlee tot sint Stevens Woluwe. Daar is de weg vrijgemaakt. Een half uur ook van Jezus Eik tot op het Herman de Broeviaduct. Daar zou een aanrijding zijn gebeurd. En door de eerdere problemen op de E40 vanuit Leuven staan er ook files van drie kwartier op de N2 en de N3. Dat is dus van Leuven naar Kortenberg en ook van Bertem naar Tervuren. Verder dan op de binnenring rond Brussel is er nog 35 minuten vertragen van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitenring een klein half uur nog van Waterloo tot Tervuren. Say how you two. Ja, ja, ja, ik kom bij Ilsen bij ons, die ja. zich luid op iets afvroeg. Ja, ik vroeg mij af. Eh, iedereen heeft toch Waze en de GPS tegenwoordig. Waarom doen we dat zo nog uitgebreid op de radio, die verkeersinformatie? Ja, ah, wel, onderzoek. We hebben daar ook een beetje onderzoek naar gedaan. En dus, mensen hebben graag natuurlijk een ondersteuning voor hun eigen route, via Waze of TomTom of Google Maps. Mm -hmm. Maar ze hebben graag nog een beetje context op de radio ook. Okay. En dus dat je weet, waarom moet ik bijvoorbeeld omrijden. Maar op termijn zal dat wel evolueren, dat we bijvoorbeeld alleen maar de uitzonderlijke files nog geven. Ah, ja. en de best eigenlijk dat je met de app kan opvolgen, maar heel veel mensen vertrouwen ook nog puur op radio. Op dus... jouw warme stem, Hajo. <laughs> ja, kijk ja, dat, eens aan. Ja, dat, dat, ja. Dat, ja als Hajo het ja. zegt, is het waar. Het vertrouwen Ik van iemand. Ik het Het is ook de mooiste ja. radiostem van Vlaanderen, Hajo. Dat, ja. dat, ja. dat, uh, ja, dat is echt niet waar. waar. Ik ben fan. Ja? Je, okay. Nu moet je me gewoon zeggen van dankjewel, dankjewel dat is lief. Doe je het? Probeer eens. Dus, dankjewel, Koba, dat is heel lief van jou. Goed gedaan. Profile. Verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be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 Wie bel jij als je in pannen valt? Ah, oh, mijn maat, die kent alles van auto's. Ik kan nu niet komen, maar volgens mij is dat de carburateur. Ja, of de, de schuine naartoe. Bel bij Pech, liever Touring. Er staan 202 wegenwachters klaar om je 24 uur op 24 te helpen. Touring, ga gerust op weg. Zeg, waar is het? Black Friday? Ah, bij Fnak? Zeker? Maar ja, het is zelfs FNAC Friday week. Elke dag Black Friday of wat? Ja, Black Friday week, hè. Tot en met 27 november korting tot min 50 procent. FNAC. Voorwaarden in de winkel en op FNAC.be. Radio 2 stelt voor de musical 1418 in een nieuwe versie Een pakkend verhaal over vriendschap en een meedogenloze oorlog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 Goeiemorgen, morgen Jouw ja, Goeiemorgen telt voor twee Radio 2 Goeiemorgen I promise myself I promised I'll wait for you The midnight hour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 zelf van Nick Kamen. nog wel een mooie binnen van Philippe de Meijer uit Mechelen in verband met verkeersinformatie op de radio. is dus een trucker. Philippe, Goedemorgen. Goedemorgen maatje. Jij hebt het absoluut nodig, Philippe, vertel eens. Ja. Uh, je ziet dat mijn baas zelf ook al heeft opgemerkt en zegt van uh, ja, zet je radio aan, want je, je mag niet in een vrachtwagen met je telefoon liggen spelen of ah. een of een als de politie het ziet, nog met de slimme camera's als ze willen overal ja. met me. Je bent je rijbewijs meteen kwijt, hè. Een goed als argument. Dat is, spannend, dat is meteen, en dat is voor ons ons inkomen, hè. En voor ons, ja... Uh, mijn vader bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld mag geven. In mijn kindertijd reed mijn vader ook met uh, de kamion. Uh -huh. En die zat in uh, Nederland, Duitsland, Italië. Die vertrok en hij was voor een maand gekomen vanuit weg met de vrachtwagen. Ja. Nu vandaag mag je niet meer, want je mag geen 48 uur in uw vrachtwagen doorbrengen met van de wet. Ja. Mm -hmm. Dus dat was uh, compleet onbetaalbaar voor uh, transporteurs. Maar uh, vroeger jaren had je ook bijvoorbeeld banken waar je gewoon naartoe kon gaan. Oh. En, uh, dan kon je bijvoorbeeld vreemd geld gaan inkomen. Maar nu moet je dan ook allemaal via een appje en... Uh... Ja, ja, ja. Dan <lacht> gebruik je je vaderwees dan? Nee, nee, nee. dat het de VFV de moet gebruiken. <lacht> om maar te zeggen, de radio, we hebben nog wel degelijk een functie. Dankjewel, je Geniet van de dag op Radio hey. V. Joe. Goedemorgen, Ja, bij ons nog altijd koop Ilsen of 14 max. Kun je nog kijken naar uh, de ben eerste ben reis? Ben je je Met, wat zeg je? Ik ben blij om u te zien. Oh, maar ik geleden, ja. We hebben een keer gepraat hier aan de VRT-toren. Even goede nacht gezegd, dat ja, is dus maanden geleden. Zal, we ik weet van de vijveren in mijn leven dan. We <laughs> kunnen <laughs> bijkletsen. En vanavond de VRT ga je terug naar Frankrijk met Mike Kaffmeijen natuurlijk voor haar eerste reis. Maar We hebben nog afvraag, we er net kort over gehad. Ja, ben je nu nog een, een, een top-dj? Want je hebt Tomorrowland nee, gedaan. Nee, nee, nee. Dat dat, dat, het, het, het is even goed geweest. Ja. Uh, ik, ik miste gemiddeld twee nachten per week. Je hebt het ook gedaan vroeger. Je weet hoe heftig dat is, want mm -hmm. is maar de foto's van feest, maar je moet naar daar rijden, terugrijden. Uh, dus het, wa het was te veel. Ik sliep twee nachten per week niet. En wel televisie dan, en radio, en, en, en, en een gezin, en, en, en, en een kindje. En... Dus het was te veel. Kom nog terug, jouw uh, Ilsen en Verhoest. We zien wel. We zien wel. We zien wel. Oké, okay, dat zien we dan. Uh, hoe is het eigenlijk met het kindje? Ja, gerust, Goed. Ja, want ik zag, ik zag ja, ook weer weer. Ja, vorige beelden. week was het weer uh, ziekenhuisgedoe, uh, RSV. Ja, de gang lag vol, dus het is niet dat, dat wij het enige slachtoffer zijn. Uh, ja, een klein kindje he, met uh, horten en stoten en met vallen en opstaan. Maar het is een geweldig ventje. Lijkt die op jou? Uh, <lacht> <lacht> ik zal u straks een foto laten zien, dat aan u. Ik vind dat moeilijk om het zelf te zeggen. Uh, ja? Ja. Ja, er Heb je een foto bij? Hier, ja? Oké, okay, we gaan even kijken naar de foto. Ik kan meekijken in de app van Radio 2. Uh, Lekker. Uh, nee. nee, niet ja. Nee, het niet op jou. Nee, want dat is niet erg. Alle nee, Hij is een mooi kindje. <lacht> <lacht> uh, nee, maar Dit is ook niet op je Alle Nee, nee. Tjus <lacht> <lacht> daar, moeder, dat is waar. Zijn we nog iets wat ik me afvroeg? En ik denk veel luisteraars met mij. Um, jij doet ook radio Je, hebt al, je doet al twintig jaar radio ja, Onder jou begonnen hè? Ja, ja jij werd ja. ooit bij Studio Brussel dan, no. allee, Naar echte radiostations gegaan <laughs> <laughs> Maar um, je hebt heel veel televisie Er zijn zo weinig goede talkshows op televisie En uh, volg mij even Je hebt de tafel van Gert vind ik top, leuk, ja. dat zit bij Play natuurlijk um, Ja, Er is geen Café Corsari meer Geen Van Gils en Gasten Geen Vandaag met Danira er is wel ammaisegwao, maar die zijn minder met de actualiteit bezig. Is dat nu niks voor jou om op VRT1 een talkshow te hosten? Uh, ik heb dat ooit gedaan, zo in de, in, bij de eindejaars, uh, de laatste week heette dat. Dat was zo'n jaar of tien geleden. Hè? Dat was zo de laatste Juist. week, ja, drie jaar, hebben we dat kunnen doen. Dat was heel, ik vond dat heel plezant om te doen, dat was een talkshow. Um, maar ik, ik praat nu heel veel met mensen op de radio. Dus, en en mijn Eerste Reis is eigenlijk ook een, een talkshow. Oké, okay, Het is niet net een studioomgeving. Uh, ja, ik zou, dat, ik zou dat geweldig graag doen. Maar ik onderschat het niet. Zo'n dagelijkse talkshow, dat is topsport. Hè. Ja, dan heb je weer geen tijd meer voor het gezin. Dat is just, ja. <laughs> Nee, maar ja, dat is natuurlijk qua uren wel net iets handig. Maar ik weet niet of er in Vlaanderen ook echt genoeg mensen zijn om zo'n talkshow elke dag opnieuw te vullen. Je ziet toch ook bij tafel van Gert dat het dikwijls dezelfde, mens. dezelfde mensen zijn die ja. passeren. En dat is gewoon een manco aan, aan wie we zijn, denk ik. In Nederland heb je 15 miljoen heel mondige mensen. Vlaam, Vlamingen zijn op dat vlak misschien net iets minder... Spraakzaam? Of ik geloof het van? Ik, blijf, ik ben ervan overtuigd dat dat zou kunnen. Maar nodig schema dan eens uit, die wordt nooit uitgenodigd in talkshow. Ja. Nee, en ik heb heel veel te zeggen. <laughs> Over alles een mening. Ja, toch? Dat is, dat is waar, sowieso. Kobe Ilse, vanavond kijken we naar mijn eerste reis met Maaike. Waarom moeten we kijken? Omdat het, denk ik, een heel mooi portret is van een uh, bijzonder fascinerende vrouw. Die zeer diep in haar hart en in haar hoofd laat kijken. En we komen ook twee, of we leren ook twee onwaarschijnlijk Franse dames kennen. Monique en... Ik ben haar naam alweer vergeten. Ja. Ja, Monique en die andere. Ja, haar en haar dochter. mama. Ja, haar Fantastisch mama. mooi om te zien. Schitterend. Bekijk het vanavond op VRT1 en, en gewoon op VRT Max. Dat kan ook, natuurlijk. Komt er niet op, hè? Nee. Borget? Nee? Nee. Francine? Och, dat is... Infinite oh. stars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 A so one-stop shop for that hot, sweat-dog. Be here now with me, won't you? Be here now. Lady Eswa, goedemorgen. Hoe geweldig, hoe geweldig was dat gisterenochtend? Joost Zwekers van Novastar die zijn hit Wrong deed bij ons. Goeiemorgen, morgen. Als je vanavond naar de Eregalerij van Radio 2 gaat, is dat, ja, dat is vanavond, dan ga je genieten van Joost. Zijn song die wordt bijgezet in de Eregalerij. Wim Soutaar is er met zijn classic allemaal. We vieren Margriet Hermans voor een leven vol muziek. Volg alles vanaf 6 uur hier bij Radio 2. En er is een plezante presentator waarvan we ons afvragen, heeft hij al een snor? Goedemorgen Niels de Stadsbader. Dag Peter, goedemorgen. Ja, jij gaat de Eregalerij presenteren. Beschrijf eens waar je zit op dit moment. Ja, zonder snor. Die snor is pas voor 1418, dat is pas voor volgend jaar. Maar, uh, ja nee, we, we, we zitten in het geurszaal aan Oostende. Uh, het, is hier, uh, het is hier nu al heel gezellig, een beetje stilte voor de storm, want we verwachten natuurlijk veel fijne mensen die vanavond komen kijken. Mm -hmm. Maar ook zo, uh, toch wel wat nervositeit. en gevoel dat, uh, dat de muzikanten het heel goed willen doen, dat de technische ploeg het heel, heel mooi wil laten eruit zien. Um, Gisteren hebben we heel lang gerepeteerd, veel soundchecks ook gepasseerd. En ik moet zeggen, er zitten echt een paar hele knappe dingen bij. Um, zo komt er bijvoorbeeld ook een In Memoriam voor de collega's die we, waar we afscheid hebben moeten van een yes. afgelopen. jaar. Wel het bijna iets heel moois doen, iets okay. heel verrassends ook. Um, Pieter Enbrechts gaat dan weer een, een hele mooie versie brengen van Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, want dat is ook een van de liedjes van Wannes van de Velde, die ook geëerd wordt. Mm -hmm. um, ook een heel leuk duet die eraan komt met, uh, met Aaron Blomhaert en Francisco Schuster, die gaan zingen, alle mooie mannen zijn zo lelijk. Dat is nu wel grappig, maar het toevallig is dat twee van de mooiste mannen van Vlaanderen zijn. Ja. Die gelukkig ook nog beter zingen dan ze eruit zien. En dat zijn maar een paar dingen van hoe dat de andere gaat uitzien van Aalto. Dat wordt prachtig. Dat ja, dat echt is echt goed. Dat laatste vind ik boeiend, zegt Francisco en Aaron, die een duet doen voor Margriet Hermans, die gevierd wordt voor een leven vol muziek. Zeg maar, um, ja, Niels, dus nog even over die snor. Je zit binnenkort in die musical 1418 van Studio 100. Hallo. Daar speel je Albert, een soldaat met een snor. Ik ken je nu al even, maar gast, je hebt toch geen snorgroei? Hoe ga je dat doen? <lacht> maar ja, het, het ding is, mijn eerste ding was dat ik moet een snor nemen. Maar dat blijkt dus een ramp te zijn. Omdat het dus heel warm is, dat, het, dat je ook heel veel moet zingen, hm. en dat je dan constant eigenlijk de stress hebt van hangt hem ondertussen, dan op half zeven, met een snor of niet. Dus dat moet, dat moet je vermijden. Dus is het nu zo dat ik probeer nou, elke dag mijn snor uh, af te scheren, ook al is hem er niet. Want hoe meer je dat doet, hoe meer je er krijgt. Dus normaal gezien, tegen volgend jaar, moet het helemaal in orde komen. En moet het niet lukken, ga we een benefiet organiseren. Oh, mijn god. Hey, een klein primeurtje Niels de stadbadder die scheert zijn snor elke dag af. Misschien kan je zo'n haargroeimiddel erop smeren. Ja. En dan komt het ja, misschien ook wel. Of, of waksen. Of, of, ze of zoals ze zeggen, zo, je moet een wc-papier aanwrijven. <laughs> Zeggen ze dat? Ja, ja, je moet eens kijken naar uw gat. Oh my god. Nee. <swecrates wat> ik weet <skrauken> nee. dat I mean, nee. je nog niet geeft, stopt er mee. Oh my god. Op de next van Ik, ik wens je toch heel veel succes vanavond. De Eregalerij met Novastar, <swecrates> wat... <swecrates> met Marguerite, met Wim Soetar, Arem Blomhaert, Francisco en ook met Niels de Stad. Beter af 6 uur op Radio 2 te volgen. Niels, veel plezier en zo klonk Joost gisteren live in Goeiemorgenmorgen. Yeah she just left me up and there's no one here that I want to change her phone And I was good for her Still she says she don't know who she it So where do we go wrong. I don't agree That you're better off without Sir Raymond and not me Because yeah, we were good for you Still you say you don't know But you should be be Wauw, vanavond dus in de Eregalerij, ook met Joost van Novastar en Wrong. Bon, ik heb nog een fijne luistertip vanaf vandaag. Stel je even voor, zeg, in de jaren negentig konden we Johan Busseeuw, gehad hebben. Die hadden we. En Tom Bonen. Maar we hadden ook Helmoet Lotti kunnen hebben. Dat heeft me verteld in de podcast Peter van de Veer en de Zandloper. Dat hij heel graag wilderender was geworden. Maar dat is niet gelukt. Maar iets anders is natuurlijk wel gelukt onwaarschijnlijke topprestatie, want hij is wereldwijd doorgebroken met zijn Ghost Classic, niet alleen in België, Nederland en Luxemburg, maar werkelijk in de rest van de wereld. Zo heeft hij ook onder andere een volledig uitverkochte concerttour gedaan, ik denk twee keer zelfs, in Amerika. Maar hoe kwam dat? Dat had allemaal te maken met een stoel, Monaco en een prinses. Kijk en luister even mee wat hij vertelde. Ik zing Nessun Dorma, recht naar prinses Stefanie. <laughs> Nessun Dorma is gedaan. En uh, ik geef die een handkus. En ik kom terug op mijn plaats. Tien minuten later komen de mensen van de platenfirma Sony. Die komen naar ons gestapt en die zeggen tegen mijn manager... Wij willen heel graag Helmoet hebben... Uh, om met Placido Domingo te zingen op Christmas in Vienna. Die dag is eigenlijk gewoon de Kim gelegd van heel mijn internationale carrière. En de rest hoor je op VRT, maak zo bij ons op radio2.be. Veel plezier met Kim. We zijn trots op de artiesten van bij ons. Je hoort ze de hele dag lang op Radio 2 BNB mee. de Radio 2 app en DAB+.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 Oude zetel, stoelen 5 plus 1 gratis. Gratis accu bij je relax. Gratis bedtextiel als je een boxspring koopt. Wij oh mogen het iedere maand open deurdagen zijn bij Meubelen Gova. Genieten van tal van voordelen en een grote voorraad. Dat doe je nu tijdens de opendeurdagen van Gova. Nee,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 Baby